U luistert. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter. En mijn naam is Johan. En waarschijnlijk komt Joshi uh, zometeen ook nog. We zitten nog even lekker van het mooie weer te genieten in Servië. En uh, ja, wie weet waar je nog andere mensen binnen, zoals Lucas. En uh, wie weet, wie er nog meer binnen waaien? Je weet maar nooit. Ja. En um, ja, dan gooi je gelijk even het vaste dingetje. Uh, we geven weer 1 e gulders weg. Hierboven kun je het zien. EFL.nl uh, voor, voor de wallet als je die nog niet hebt. Mm -hmm. En hoe gaat dit als je nieuw bent? Uh, ja, je moet op Twitch zitten. en dan moet je, Als het rad verschijnt ergens in de uitzending. Dan verschijnt het rat en dan kun je uitroepteken Ron Paul in de chat uh, typen. En dan maak je kans op 10 e gulders. Uh, dus op dit, iets, iets, ja, de laatste keer was het 1 euro zoveel. Uh, als ze omhoog gaan, zal het wel 2 euro zijn. Omgerekend. En dat, ja, dat, die geef ik dan weg. Ja. Goed. Er uh, werd wat in de chat gezegd, uh, zag ik. Dus dan gaan we ook meteen even kijken. Uh, hoppa. Je klinkt goed. Nou, mooi. <laughs> Dankjewel. Um, ja, hoppakee. Uh, laten we gewoon even de vaste berichtjes doen. Kunnen met de, de olie Olie is uh, op dit moment uh, Even kijken hoor 75.75 uh, 75 dollar Die is omhoog geschoten zie ik hier Dus uh, 75 dollar ja, Bijna 76 dollar per vat ruwe olie En uh, daar gaan we even naar uh... Ik dacht juist dat hij uh, Heel erg gedaald was de laatste paar dagen Ja ik, ik kijk nu op Ja, dit Vandaag is omhoog geschoten nee, ja. ging, uh, dat, Hij dat, was vijf dagen omlaag gegaan ik, ik ga even uitzoomen ja, dus hij is deze week even omlaag gegaan en langzaam weer omhoog gegaan uh, in de loop van de week. Ja. Uh, dan gaan we naar uh, de, de Bitcoin. Nou, dus laten we zeggen afgerond 71.000 uh, dollartjes. Die lijkt uh, uit te breken. Wel heel gek, want normaal gaat hij uh, eind mei, begin juni altijd omlaag. Kan nog gebeuren natuurlijk. Maar uh, <laughs> nu schiet hij omhoog. Hij is uh, ja, ja, toch wel flink omhoog geschoten uh, deze week. Ja. Hebben we nog uh, goud? Goud is ook omhoog gegaan. Je uh, staat op uh, bijna 2400 uh, dollartjes per uh, Trojaans goud. En last but not least natuurlijk uh, de US dollar index 104,12. Ja, het dus schommelt een beetje. Uh, natuurlijk nog de agenda van de LP. Dat laat ik ook even meenemen. LP uh, Friesland heeft een meetup op uh, 7 juni, dat is morgen. Uh, dat is in Leeuwarden. een Amersfoort wordt er ook geborreld. Dat is uh, ook morgen. Uh, dan hebben we natuurlijk nog... Uh, wat is dit voor iets? Nou, even kijken hoor. Uh, de ledenuitje. Oh ja, het ledenuitje. Dat is op uh, 15 juni. En dat is uh, bij uh, Remastered. Dus volgens mij is er nog één kaartje vrij. En daarna gaan we uiteten eten bij, uh, bij FC Kip. Met z'n allen. Ja. En dan hebben we nog... Uh, een borrel in Noord-Holland. Dat is op 27 juni. En dan hebben we nog een... Uh, LP Zeeland. Die heeft ook nog een meetup. Op 28 juni. Uh, LP Noord-Brabant komt ook nog bij elkaar. Op 28 juni. En uh, dan hebben we nog een uh, ja, LP Friesland weer. Dat is op uh, eh, 5 juni, uh, Of 5 juli. <laughs> volgende, uh, volgende maand. Uh, heeft, uh, ook weer een, en weer uh, en Utrecht hebben dan ook een, uh, een borrel op 5 juli. En dan zal er ook nog een... Uh, een zomerbarbecue plaatsvinden op het strand in Scheveningen. En dat is op 6 juli. Ja, dus voel jezelf uitgenodigd. Ga naar stemlp.nl als je meer wil weten. En dan gaan we naar de nieuwsberichten. Maar ja, eerst uh, natuurlijk even het stemmen. <laughs> Want dat is, is ook vandaag uh, gaande. Ik weet niet of... Uh, oh, ja. Ja. <kijf> je mag het voor jou hoor. Ik heb in ieder geval, ik ben al gewoon helemaal vergeten te stemmen. Eigenlijk ja, wilde ik hem me. gewoon in de fik steken. <laughs> zelfs dat ben ik vergeten. Ik werd ja, gewoon ja. verrast. Van, en ook mensen oh, die is hebben dat vergeten. Is het, is het vergeten <laughs> nou, ik was echt van plan om hem weer in de fik te steken. En dan een filmpje van te maken. Dat het allemaal zinloos is. Ja. Maar, uh, ja. Dat lukt zo wat. Maar ik geloof dat de opkomst uh, rond het middaguur... zo 30% was. Ik weet niet of dat meer is of minder dan, uh, dan normaal. En ja, het de... rare is natuurlijk dat er komt ontzettend veel wordt ons opgelegd... ...vanuit... Uh, Europa en Brussel. And, uh... En toch gaan mensen niet stemmen. Omdat ik denk, denk dat mensen het gewoon aanvoelen. Dat die stem allemaal niks uitmaakt. Ten eerste stem je dan met, met uh, enorme verdunning van heel Europa. En ten tweede heeft het Europese parlement eigenlijk helemaal niks te zeggen. Uh... Dus ja, je kan daar alleen iemand krijgen die er wat speeches houdt tegen een lege zaal. En die zich er een beetje, een beetje op zit te winden. Ja, ik hoorde nog dat, uh, hoe heet hij nou... Uh, Twan, die was lijstduwer geloof ik, bij een partijtje van Haga. Ja. Had je ook nog kunnen kiezen? Nou ja, ik had zoiets van, ah, ik neem niet eens de moeite. Ook al vind ik Twan hartstikke sympathiek hoor, maar de hele fucking EU, dat kan me allemaal reed roesten. Dus, ja. Uh, ja, dat zeg, ik, dat, ja, dat zeg ik ook niet. Dat, ja, ik weet wel degelijk dat ze hele, hele, uh, hele grote invloed hebben op... Op alle agenda's 20, 30 en alle shit die over ons uitgestrooid wordt. Ja, maar wij ja, ik hebben Ik kan geen niet zeggen, het kan aan mijn reten roesten, maar, ja, maar reet maar. Nee, maar wij ik, hebben geen invloed op Ja, dat dus is het een ook, beetje. Je hier. kan stemmen wat je wil ook al. Ja. al Had uh, van Van Manders bijvoorbeeld alle stemmen. En dan hebben we het natuurlijk over Libertarische Twan en niet over die andere Twan. Maar uh, de Libertarische Twan. Zal, zal, zal, zal die alle stemmen krijgen, dan nog heeft hij geen enkele invloed. Hij kan alleen maar boer roepen vanuit de zaal. Ja. <lacht> Dus dat, ja, daarom, daarom is het gewoon compleet zinloos om uh, de Europese ja, en, verkiezingen <clears> te <throat> stemmen. En wat ik, uh, wat ik, ik eigenlijk ook verbaasd had bij die libertarische conventie in de VS, dat zelfs dat eigenlijk een beetje een, een zinloze shitstory is geworden, heb ik het idee. Uh, uh. Met uh, al mensen die al half dronk zijn, uh, dronken tijdens de bijeenkomst. En uh, allerlei, uh, ja, die rode uh, alleen maar mensen zitten weg te joelen en te... Ja, dit is... Uh... En trucjes doen ook... Hoorde ik daarover, nou ja, ze gaan dat zo lang mogelijk... Gingen ze dat uitstellen, zodat de mensen met een baan... En uh, die, die uh, moesten dan wegstaan... want die moesten de dag werken. Dus dan uh, kon je pas één uur s'nachts... Kon er pas het einde aan. Dus dan trek je eigenlijk gewoon alleen alle klaplopers naar voren toe. Mm -hmm. En ook allemaal... Backstabbing shit en gescheld op elkaar. En dat is ook allemaal... ja, Het is wel uh, te triest eigenlijk... Voor woorden. Misschien moet, zou je dat ook weer... Op moeten splitsen of zo... Uh. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat in Europa helemaal uh, ja, weinig kans maakt uh, om, om, er, om er iets aan te veranderen. Maar voordat het hele zaak fiet gaat, dat uh, denk, uh, of, of uh, door een of andere burgeroorlog uit elkaar valt. Ja, uh. mm -mm. ja, zullen we maar even naar het eerste berichtje gaan. Uh, even kijken hoor. Uh, het gaat hier niet... Oké, okay. uh, eerste berichtje is... Joe Biden, die schijnt er uh, ja, voor, de, voor de bus gegooid. He's not the same person. Uh, hmm. Biden, uh, allies, freak, after um, the Wall Street Journal article. Wall Street Journal. Wall Street Journal, ja. Kijk, de Wall Street Journal is nog niet de Washington Post of de New York Times. Zeg maar. Als die, als die iets gaan toegeven, dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan ben je er. Dan is het echt duidelijk. Maar mm -hmm. als de Wall Street Journal zegt van... Uh, ja, zijn, uh, zijn brain is slipping... dan uh, dat is toch een teken... dat hij voor de bus gegooid wordt, denk ik. Ja, uh. Dat, uh, dat, anders zou dat, er, zou dat er niet door snel doorheen komen... zou ik zeggen. Ja. Uh, ja je weet het pas zeker als uh, de echte spreekbuizen van het uh, systeem... de uh, Washington Post en de New York Times dat uh, gaan verkondigen. Maar... Ja, dit is uh, toch wel heel wat. En ja, misschien dat ze wel. Uh, ja, dat ze, ja, dit is allemaal speculatie natuurlijk. Uh, je weet het nooit. Maar dat ze de verkiezingen gaan uh, weggooien eigenlijk. Van uh, nou, we geven deze maar op. En dan geven we hem aan Trump. Maar dan voor. In ruil voor niet vervolging bijvoorbeeld. Van, uh, ja, dan moeten wij ook niet. Uh, moet je ons niet in de bak gooien daarna. Hm. Ja, daar, uh, ja, ze doen heel iets anders. Dan uh, breekt een oorlog uit. Ja, en, en dan, de meeting uh, wordt er uitgesteld, uh, uitgesteld of zo. ja, zoiets. kan ook, ja. ja. ja. Dat denk ik een soort is. noodtoestand <laughs> afkondigen. Ja, dat is misschien ja, nog wel ja. eerder, ja. Aan de andere kant, ze zitten, nou, als je naar de financiën kijkt, wat, de, wat um, um, het ministerie van Financiën daar doet, die zitten de, ja, de schulden heel erg zo in te stellen dat, dat je er nu nog een voordeeltje van hebt, maar dat, uh, dat de grote gifpil na de verkiezingen zit. <laughs> dat, dat geeft mij dan ook een beetje te denken van. Hmm, daar hebben ze soms het idee van, nou, degene die er dan zit, die, uh, ja, die heeft pech gehad. Ja. Maar ja, het, het, is, het is bijna tegen natuurlijk zou je zeggen, om de macht uit handen te geven. Want je weet, ze weten niet hoe dat gaat lopen. Dus uh, ja, ik, ik denk eerder dat ze dan een noodtoestand komt of zo. Yeah. Ja, ja. Ze zijn bezig met, uh, met uh, de, de flu, is aan het opspelen, de vogelgriepen. Ja, en de oorlog met Rusland, hè? Ja, dat uh, is druk aan de gang, ja. En China erbij ook nog. Ja, dus, nou goed, ik heb uh, het beeldscherm weer aan de praat gekregen. Dus uh, ja, mensen kunnen nu ook meekijken. Uh, moet ik wel even kijken, moet ik hem wel weer erbij halen. Uh, we hebben hier denk ik alles wel over gezegd, hè, over Biden. Ja, het is een wonder dat de man er sowieso, uh, dat hij op die positie zit. De wonderen van drugs. Het ja, ja, moet de... ook raar zijn voor die mensen die er dan nou pas achter, want er zijn gewoon nog van die reporters die zeggen, hij is scherper dan ooit. <laughs> ja, maar, maar dat, de... dat is, kijk, dat is wat mensen op tv zien, hè. Als ik tegen mensen op mijn werk of, of waar dan ook was, als ik op de, mijn familie op bezoek kom of zo, die allemaal nog in de, de NOS geloven en zo. Ja, als ik dan zeg van, uh, ja, die, die uh, Biden een zo dement als een deur, en, en zelfs bijvoorbeeld van Wappie, wappies die ik ken, hè? Dan ik, ja, die, de, mm -hmm. dat die uh, Biden een zo dement als een deur, en snappen ze het niet. Mm -hmm. dat wat, ik, wat ik zeg, en dan denk ze, hoezo, die man is hartstikke scherp. Ik heb laatst die speech van hem gezien. Ja, dan ja, hebben ik... die momentjes dat hij dan heel ja. scherf, dat hij helemaal onder de uppers zit. En dat mm -hmm. hij dan heel scherp is, <laughs> maar aan het eind als hij dan helemaal begint als de drugs uitgewerkt zijn, dan helemaal zit hij, bla bla bla bla, begint hij al te wouwelen, dan ja, dat zien ze dan niet, weet je wel? Dat laat ze niet zien bij de NOS. Nee, je kan er, heel, als je er kleine stukjes uitknipt, dan lijkt het nog wel ergens op, ja. Ja. Ja. Dus, uh, ja. ja de, de, maar het raar is dat die, dit zijn dus mensen die absoluut niet op op zoek gaan naar de waarheid. Niet ja. zo dat ze dan gaan kijken, well, ik hoor wel eens mensen zeggen dat die niet helemaal op een rijtje heeft. Laat ik eens uh, wat intypen in een uh, zoekmachine om te kijken of daar iemand wat voor verzameld heeft. Zo. Ja. Dat willen ze pertinent niet doen, want dat is allemaal misinformation en uh, nog wat. Uh, en, ja. Ja, dan kom je ook heel weinig te weten buiten je confirmation bias. Mm -hmm. like, um, yeah. <tus> dat raak ik zo laatst vergeet het ook snel. Ik zag de laatste 20 minuten video over de Hunter Bed laptop van Biden. Gewoon alles aan elkaar geplakt van alle reporters die, die zeiden, ja, dit is natuurlijk Russian disinformation. En de vraag is of het onderdeel is van een grotere Russian disinformation campagne. Okay. <laughs> maar dat het Russen En ja, het was gewoon schandalig dat mensen als Giuliani dit soort uh, onzin en, en pro Russische propaganda peddelden en... Uh, ja, en, en al die lui ja, is staat nou reten gek. maar als je nooit terugkijkt naar het verleden of je kijkt nooit van uh, ja, uh, je vergeet het ook heel snel, uh, alle onzin die tijdens covid werd ge, ge verkondigd uh, als absolute waarheden en uh, af en toe krijg je nog zo'n zo filmpje te zien van uh, allemaal foutjes in elkaar geplakt, dat mm -hmm. Wat iemand allemaal voor tegenstrijdigheden verkondigde. dan al die media... die verkondigden bij hoge laag... dat die laptop Russische disinformation was. En er is dus absoluut geen... afrekening of zo. Er uh, ja. Ja, is wel een beetje afrekening... in de zin dat de kijk kijkersaantallen... steeds verder omlaag gaan. Maar je zou zeggen, het moet bijna gelijk naar nul dalen... als je ziet wat, ze, wat hun track record is... van wat ze gepresteerd hebben. Mm -hmm. Ja. en nog de, de nieuwe presidenten van Mexico ja we waren tenminste ik en andere libertariërs die ik ken, die waren tijdens de covid-tijd er bijna naartoe gevlucht naar Mexico sommigen zijn, zijn er ook naartoe gegaan hè? want daar kon je lekker doorfeesten kon je met bitcoin een huis kopen je kon met bitcoin met uh, crypto kon je aan het strand in de beachclubs lekker feesten terwijl de rest van de wereld in een lockdown zat maar ja Mexico heeft een nieuwe president gekozen een vrouw en hier zaten ze dan met een, uh, een lab voor, voor de smoel. Met een regenboogvlag en een roze vlag aan de andere kant. Ja. Ja, op zich. Ja, kijk, ik, ik heb niks tegen regenboogvlag, hoor. Vlag, hoor. Ik zal er zelf niet mee zwaaien. Maar als jij lekker met een regenboogvlag wilt zwaaien, prima. Maar als de, de heerser... Maakt het me, me eigenlijk niet uit. Ook al staat er de heerser uh, van dit land met een kruis of met een hamer en een sikkel of een ander symbool. Hakenkruis. Hakenkruis. <laughs> of een regel, maakt niet uit het is alsof je met een libertarische vlag zwaaien ik bedoel, uh, heel veel mensen hebben daar niet voor gekozen en dat is wat naar mijn idee dan missen ze aan het systeem nou dus, uh, ja, ik denk wel ja. ik snap het ook niet goed, maar er gaat wel ontzettend veel kracht uit van zo'n vlag op een of andere manier ja ja. En het is niet zo dat die, dat die heersers uh, ja, een fout hebben gemaakt door zoiets met een vlag te verzinnen mm -hmm. want uh, ja, ik weet, dat was hier laatste de avondvierdaags en daar liepen een paar meisjes uh, in mee. En die ene die had, uh, had de vlag, maar die andere die wilde met de vlag lopen. En uh, dat is de vlag van de avondvierdaags of zo, of van de school, of weet ik veel wat het is. Maar er begon een echt heus gevecht over wie met de vlag mocht lopen. Oh. Ja, dan zie je hoe, ja, dat, wat, wat, wat dat voor kracht heeft. Dat is natuurlijk gewoon ontdekt ergens. En ik moet ook zeggen, ik ging vandaag, er was iets verkeerd bezorgd van de post. En ik ging even naar een ander adres toe om, dat, uh, om die post door de bus te duwen. En dan zag ik ook weer zo'n regenboogvlag hangen. En ik, ik krijg er toch een beetje een onheimisch gevoel bij. Ook sinds ik ik zag, ik zag een hele straat vol met regenboogvlaggen. En daarboven een hele straat vol met hakenkruizen. Uh, het, het is gewoon fascisme. <lacht> en dat, uh, je moet de vlag tonen om je solidariteit met, uh, met uh, de, de ubermensen te, te tonen. En uh, ja, het is een beetje, een beetje beangstigend. Uh, er, er zijn van die dingen die ongemerkt binnensluipen en uh, bijvoorbeeld laatst Geert Wilders, die stuurde een tweet uit met een of ander plaatje waar alleen maar witte mensen op stonden. En er werd geretweet met quotes erbij van nou, nah, dit is duidelijk nazi-supremacist propaganda en zo en ik snap eerst niet waar ze het over hebben. Waar hebben ze het over? En toen zag ik opeens, oh ja, er staan alleen maar witte mensen op. Ja. En je bent helemaal gewend geraakt Elke reclame heeft een, uh, een, uh, een excuus uh, kleurtje erbij. Ja. Dus als je, als je nou, je bent ben daar ook zo aan gewend geraakt, dat als je er een keer een, een, een beelden ziet waar niet uh, een, een donker iemand in zit, dan, uh, dan denk je inderdaad gelijk, oh man, dit is gewoon, uh, dit is gewoon nazi propaganda. Terwijl nou de hele Star Trek, de nieuwe Star Wars, geloof ik, die zit helemaal vol met het. is de, de wokest Star Wars ever, die geloof ik de ondergang gaat betekenen van uh, Star Wars. Want mensen zijn natuurlijk helemaal. Is een Darth Vader al een, een transgender of zo? Ja, dat is Of Luke Skywalker is een uh, ongebouwde moslim. Maar. Ja, zo hebben ze het helemaal ingevuld, inderdaad. Uh, ja. Maar terug naar de Mexicaanse president. Ze is een zelfverklaarde socialist en een nationalist. Dus ja, dan denk je ook gelijk, <laughs> uh, oké, <okay>, nationalist <laughs> en een socialist, oké. Okay. <laughs> en ze is een klimaatdeskunde of een klimaatonderzoeker. Nou, dat is, okay. uh, dat is ongeveer net zoiets als een nationaal socialist. <laughs> <laughs> <laughs> en uh, wat had ze nou nog meer? Ja, en dan het, de, de, de, de transgender en de, de covid shit was ze natuurlijk, alle narratives was ze aan boord er stond ook iemand die stuurde een tweet, dit uh, is Larry Fink Larry Fink is de CEO van BlackRock en mm -hmm. um, BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld die hebben 10 uh, trillion onder beheer en uh, on die pushen al die uh, ESG spullen en die DEI en uh, als, als je bedrijf uh, de, de, de regenboogvlag uit te hangen. Dan krijgen je gelijk iets meer van uh, geld van BlackRock. Uh, en, en iedereen en stopt... En zit zitten de... tegenwoordig in Bitcoin, hè? <laughs> Oe, dat, ja, ze hebben een uh, ETF. Ze hebben ja, een ETF, ja. Dat is heel wat, bedacht dat, inderdaad. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat, dat, de miners moeten nou ook uh, aan de ESG, uh, ESG gaan doen. Nee, die moeten de regenboogvlag uit te hangen. En een, en een divers management team hebben. En, en dan krijgen ze iets meer afzet uh, bij. En, het, en dat werkt, omdat... Iedereen wordt gedwongen via belastingvoordelen in zijn pensioenpotten te stoppen. Um, uh, uh, bruto geld van je salaris, want dat is fiscaal voordelig. En dat geld dat gaat allemaal blindelings naar, die, naar, naar dit soort beleggingsfondsen toe. En daarom worden die zo enorm groot. En die kunnen dan daar een hele eigen agenda op hangen. En dat, dat is heel moeilijk om daar van af te komen. Zeg maar. Er zijn niet veel mensen die zich erin verdiepen wat, er, wat zo'n beleggingsfonds nou voor dingen zit te pushen. En, uh, nu is het wel een beetje uitgekomen... met BlackRock. Ze hebben, dus ze hebben een outflow gehad. Dus dat betekent dat... Ze, hij heeft ook gezegd... ja dat de ESG is dead. Maar wat hij dan bedoelt is... we moeten een nieuwe term verzinnen. want het is, uh, het is, Mensen hebben, hebben, ons zijn, hebben ons in de smiezen gekregen. Maar... Larry Fink van BlackRock staat hier met, samen op de foto met Mexico's nieuwe president. En het staat erbij. I'm sure it's just a coincidence that the world's richest investor is meeting with Mexico's socialist president. Also interesting is that he didn't meet with any of the 37 assassinated candidates in Mexico. Want er zijn dus 37 kandidaten vermoord in Mexico. Het is de bloedigste verkiezingen ooit. Yeah. En uh, maar ja, hij, hij toevallig uh, met, de, met de overlevende heeft uh, hij. Uh, staat hij hier op de foto en uh, ja misschien stond hij met die andere ook op de foto en heeft hij ze daarna gelijk uh, kastje weiler gemaakt mm -hmm. maar uh, ja voor iemand met dusdanig kapitaal is het ook niet moeilijk om een verkiezing te regelen. ja hey, dat is uh, ik vraag me af wat Jeff Burwick hiervan uh, zegt ja, ja, ja. Jeff Burwick was nogal te spreken over de vorige president ja. en uh, wat uh, ja dat was nagenoeg een libertariër en uh, uh, hier moet je naartoe komen, maar ik weet niet of die het nou nog kan verkondigen. Een nationaal socialist met een LGBTQ-vlag en, uh, en, uh, en een Larry Fink-vriendje. Uh, ja, wat ik wel had begrepen over Mexico is dat het... Uh, de staatsmacht het is, niet ver komt. Uh, nee, die ja. komt er vaak niet verder dan de hoofdstad. Nou. omdat het land gewoon, ja, het is... Um, voor, de, ja, voor de infrastructuur is het het slechtste land ter wereld eigenlijk, want Overal zitten bergen en woestijn waar het veel te heet is en noem maar op. Dus al die, eigenlijk alles is een beetje... Het is van natuur heel gedecentraliseerd. Omdat, ja, je, je, als, stel als, de, als, als, als men zat is dat de, dat de bijvoorbeeld de Acapulco... Uh, ja, er is geen overheid daar en ze willen daar toch wat aan doen. Ze willen daar een leger naartoe sturen. Ja, dat is heel lastig om daar te komen. Moeten ze even door een stuk woestijn heen. Er is daar geen snelweg. Uh, ja, dus dat is ja... Dus daarom is het op zich wel, uh, ja, de, de macht van de president komt niet ver. Laat ja, ja niet het zijn veel landen, van die landen schat. zo. Um, ja. Maar ja, het, ja, ze kunnen toch wel wat, uh, wat kwaad doen natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is geen uh, Nederland of zo, waar, uh, waar ze het land tot in de kleinste details... Uh... nee het is ook wel een groot land, hè? Ja. Uh, maar dan hebben we hier, wat zijn dit voor clowns? Volgende artikel. <laughs> oh, dat is uh, Prins Charles en... Uh, in de, Camilla? Wie ja. heeft dit gepost? Ik. Oh, jij. <laughs> Koning Charles staat voortaan op Brinkse, Britse bankbiljetten. <laughs> oh ja, dat is natuurlijk bedoeld om dat uh, vertrouwen in te boezemen of in, in de munteenheid. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb dat idee, net voordat hij pond en ondergaat, <laughs> staat zijn troon hier nog even op. Uh... Ja, moet ze horen. Dat <laughs> is die grote neus. Maar ja, Het leek me eigenlijk altijd een dom iets om, uh, om uh, op als een levend persoon op een bankboljet te zetten. Hmm. Volgens mij, uh, ja, dat hadden ze ook met die, in Nederland hadden ze de snip erop gezet en zo. Gewoon om, ja, daar heb je een vogel erop staan. Mm -hmm. Dan ben je een beetje van het gezeik af. Uh, want, uh, ja, voor je het weet hè, hè, blijkt dat die slaven hield of zo, of uh, in een zonnebloem... En ik geloof dat er op de eurobeleid staan ook geen uh, personen. Ja, maar bij ons uh, Nederlandse Nederland op de munten toch altijd wel. Volgens mij nog steeds... Uh... Munten wel, ja. Ja, ja. Dat, ja inderdaad een bankbiljetten en staat de meestal. ja, Michiel de Ruiter had je nog gehad. Ik kan maar herinneren. Piet of zo. <laughs> ja, <laughs> ik denk dat uh, vroeger was dat wel gebruikelijk. Maar net zoals ze nu geen standbeelden meer maken van heersers. Eigenlijk. Dat is... Um, ja, dat is uh, op een gegeven moment... Alle oude standbeelden is gewoon uh, heerser te paard. Ja. Uh, met om, een zwaard met of zo. Die in het oneindige wijs. Ja. ja, maar men is daar een beetje van afgestapt. Maar, uh, zet er een of ander klein jongetje met een voetbalstandbeeld neer of iets. Uh, ja, niet meer, uh, het voelt gewoon niet goed meer om naar een standbeeld van Rutte neer te zetten. Bijvoorbeeld een gigantisch standbeeld met een zwaard of zo. Uh. En dat is toch wel vooruitgang, uh, moet ik zeggen. en het, het is natuurlijk ook zo dat die lui dichterbij zijn gekomen sinds alle social media's en, uh, en camera's en uh, ze, ze kunnen het zich niet meer voorloven denk ik om, om zo'n standbeeld van zichzelf te laten neerzetten en vroeger had je nog wel standbeelden van iemand die iets uh, had gepresteerd weet je wel, natuurkundige maar voor je iemand ja. die uh, nu iets had uitgevonden ook dat heb je niet meer nee. uh, schilder door, er zijn uh, geen rolmodellen meer Ja, ja nou heb je ja, dat standbeeld laatst. Wat was het nou een in Rotterdam? Zo'n standbeeld ja, van zijn, ja, uh, dat is ook aan het denken, ja. Een of zo. Rotterdam uh. <laughs> ja. uh, standbeeld. Een of andere vrouw in een joggingpak. Uh. Ja, ja. Ja, dat was het, ja. <laughs> vrouw in joggingpak, ja. <laughs> ja, ja. Is, uh, ja, met de handen in de zak ook, ja. Ook met de handen in de zak, Ja, ja. <laughs> uh ik weet niet wat de leraar toen ik klein was zei de leraar altijd handen uit de zakken want daar er staat, er staat sloom ja dat zeggen we bij toastmasters ook altijd, je moet niet je handen in je zak houden, dat, is, dat geeft een beetje een, ja, een, een luie indruk of ofzo ja. je, ja, je, je handen zijn ook uh, dingen waar je mee communiceert ik heb een keer een spreekurtje proberen te doen, ja, online dan maar dan werd me juist geleerd om uh, je handen stil te houden. Want uh, in mijn geval zat ik te veel met mijn handen te bewegen. Dat zal afleiden. Dus toen werd mij geadviseerd. Nee, hou je handen gewoon onder je buik of zo. <laughs> ja. Het kan voor iedereen anders zijn inderdaad. Als je heel druk met je handen loopt te zwaaien. Dan valt dat ook op. Uh. Ja, ja. ja ze, men, Mensen worden helemaal gek als ze jou spikken. Hou je handen gewoon net stil. Hmm. Ja. Maar in ieder geval. Dus, uh, dus op een bankbiljet gaan staan. En zeker nu. Ja, nu de financiële situatie toch zo is dat uh, ik zag laatst een, een plaatje van de Am eh, Engelse index, de FTSE ja, dan zag je, dit is de, de FTSE index, heeft gisteren een recordhoogte bereikt, dit is de FTSE index gemeten in goud en dan zag je sowieso omhoog, omlaag het was gewoon helemaal uh, leeg gelopen ja, dus ondanks dat het in fiat een record uh, was was het in, uh, in goud uh, naar een dieptepunt gezakt en ja, dan moet je maar net met je, met je tronie op zo'n biljet gaan staan. Uh, wat, wat, uh, dan ben je ook wel helemaal van, van Godlos. Ik denk zelfs dat, dat Rutte dat niet zou doen als het hem gevraagd werd. Dat ik denkt, nou, dat, uh, dat kan ik misschien wel beter niet doen. Ja. We gaan even naar het, uh, het uh, onderwijssysteem. Goed gedaan, onderwijs, metoten. Met nu is 30% analfabeet. Hebben we het nu over Amerika of ook over Nederland? Nederland? Oh, dus Nederland is echt Amerika achterna gegaan. Ja, ik denk dat het ook wel een beetje komt door dat er veel allochtoon natuurlijk rondloopt met taalproblemen. En kijk of ik... Ik vraag me ook af. De eerste keer mijn oproep toen gaf hij niet de paywall, Maar dat doet hij nou dus wel. Ja, er wordt ook gekeken Er wordt wel gehad waar Waar, uh, waar is het daar begonnen? En er zijn natuurlijk een heleboel... van die uh, over hervormingen geweest in het onderwijs. En ik weet, mijn moeder zat in het onderwijs... en die klaagde er altijd over dat er... weet ik niet hoeveel verordeningen kwamen... vanuit Soetermeer, waar uh, ministerie zit. En er zitten een heleboel mensen... die nog nooit hebben lesgegeven in iemand... maar die wel allerlei dikke boeken schrijven over... dit wordt een nieuwe methode voor de volgende keer. En, en ja, zijn is... Helemaal losgeweekt van de realiteit van het lesgeven. En dan gaan ze die onderwijzers vertellen hoe ze moeten lesgeven. Dat werkt enorm demotiverend. Mm -hmm. uh, ja, Plus dat natuurlijk, het is een verplicht instituut. Waardoor, uh, ja. En ik denk niet dat het, dat het zo slecht is in, als in Amerika. Want je hebt hier nog steeds de keuze tussen drie verschillende scholen bijvoorbeeld in je buurt. Uh. Mm -hmm. die ja, zich allemaal dan, aan dezelfde regels moeten houden die zich wel allemaal dezelfde regels ja, moeten ja, houden en, en, weinig verschil dan <laughs> toch? ja maar het is, het is nog wel iets anders er zit ja. toch weer een laag anders in dan dat je in Amerika, je hebt, dit is je zipcode en uh, je gaat die kinderen gaan naar deze school toe dan hoeven ze dus echt helemaal niks te doen om, uh, nou heb je tenminste nog drie uh, drie scholen die gaan dezelfde regels moeten houden... maar die, dan, die mogen dan uh, bijvoorbeeld wel christelijk zijn... Uh, protestants of katholiek of uh, moslim of openbaar of zo. Ze mogen een klein kerstje op de taart doen... Mm -hmm. uh, naar eigen smaak. En, en dat, is, dat geeft toch een soort keuze... waardoor ze toch wel enigszins hun best moeten doen. Maar ik, ik denk dat het ook voor onderwijzers... enorm demotiverend is om uh, in dat, hierin te werken. En uh, dit soort overheidssystemen hebben ook meestal het effect dat al het geld naar een paar mensen aan de top gaat in het ministerie, die denken dat ze geniale plannen aan het bedenken zijn, waar alles van afhangt en een heel grote groep onderwijzers die dan relatief matig betaald krijgen Hoewel het onderwijs is natuurlijk ook iets heb je hebt hele lange vakanties heb je. en uh, ja het, uh, is wat dat betreft, dat is, dat is wel een gunstig kant van het, uh, van het uh, onderwijs onderwijzen zijn maar ik denk dat uh, het raamwerk waarbinnen je moet lesgeven, dat je daar niet vrolijk van wordt, ja. Uh, yeah. yeah. mm. um, yeah, ik hoor een klein... Ik ben ondertussen bezig iets uh, te... Ko ja, hartstikke idee. Ja, um, yeah. ik heb er verder niks over te zeggen. Ja, het is... Um, ja... Ja, ik denk dat de 30% analfabeten, zal al niet zijn dat ze helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Maar ja, dat dat wel heel beroerd is, ja. Nou, oh ja. Ik, had, ik was de laatste keer, moest ik. Uh, ik, ik, ik was in uh, een terrasje met een vriend. En. Uh, we Daar echt Dat uh, was een meisje, dat, uh, dat was kennelijk uh, was het haar eerste dag of zo. Dat duurde allemaal heel lang. En, ze, en, en haar collega's, die zaten nog allemaal ergens. Uh, ja, die zat op een tafeltje nog uh, met elkaar een beetje te kletsen. Terwijl zij als in de eentje moest doen, er steeds meer klanten bij kwamen. En overduidelijk ze wisten niet, uh, wat ze niet hoe alles werkte. En ja, toen moest ik afrekenen. En, oh ja, nou weet ik het weer wat ik wilde zeggen. Ja, het, uh, ja, het waren uh, twee koffie en twee appelgebak Nou, ik denk dat je dat wel uit je hoofd kan rekenen, toch? <laughs> zij had, pakte zo'n uh, rekenmachine bij, maar ook bij de vorige klant, die, die geloof ik, twee dingen had besteld. Ook weer met een rekenmachine. Ik denk, kom op, dan kan je toch wel mm. uit je hoofd. Ja. ja. maar kennelijk is dat... Maar dat valt me steeds vaker op bij jongeren, hoor. Dat, dat, ook in, was ik in een winkel... En, en dan hoorde ik twee jongeren praten... van, wil je dan een, wat bier kopen, geloof ik? Of iets... Nou, die wilde iets kopen. En die zaten met elkaar van... ja, dat en dat, hoeveel zal het zijn? Dus ik zei, nou, dat is zes zoveel. Kijk, ze maar zo aan. Hoe, hoe weet je dat? <laughs> nou ja, dat is hoofdrekenen toch? Dat heb ik toch op school gehad? Ja, ik door van de allerhoogste, daar heb ik een directe verbinding mee, en nou ben jij mijn slaaf. Behoor ja, aan we, mij. Ja. <laughs> ik vraag me echt af wat het hoe, hoe niveau van het onderwijs tegenwoordig is. Dat, uh... Ja, wat er natuurlijk ook gebeurt. En dat merk ik bij mezelf ook wel een beetje. Vroeger wist je, je telefoonnummers uit je hoofd. Ja. Nou, nu zit alles in je telefoon, dus je weet, er geen, je weet er geen enkele meer. En heel vaak feiten heb je ook zoiets van: van nou ja, als ik het nodig heb, zoek ik het wel op. En het lijkt wel of je geheugen achteruit gaat. Ik had, wij hadden nog een hele grote encyclopedie van uh, 30 boeken of zo. En dan moet je daaruit even opzoeken. <laughs> ja, toch? Precies, wilde weten. Pak je de encyclopedie erbij ja. en dan ging je zoeken. Zo. Ja. ja, dat was veel meer werk, dus het, het had veel meer meerwaarde. om. Uh, ik denk dat dat misschien met AI, dat het nog wel. Uh, je vraagt toch af wat er voor in de plaats komt. Uh. Maar ja, ook de. Hoe je dat? De, wat die, wat, ja, tenminste, wat, wat die leraren zijn. Vroeger waren die leraren gewoon echt bezig met uh, een kind te leren rekenen, taal te leren en dat soort dingen. Tegenwoordig moeten ze heel veel dingen erbij doen. Met allemaal met, met de regenboogvlaggetjes dingen. Waarvan ik denk van, wat heeft dat nou echt nut om dat kind uit te leggen? Maar je hoeft niet dat transgender bullshit. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Misschien weten ze straks wel, er zijn 63 genders of zoiets. <laughs> dus ja. Ja, je, leert, uh, je, ja, je leert denk ik vooral om het narratief te volgen. Van ook oh, steek je kop niet uh, boven het Maaiveld uit. Uh, je moet, uh, dit, dit hoor je te denken. En, en dat merk je ook een beetje met die. Uh, die dat, uh, gevolgd op bij die Chris Cuomo, die CNN-reporter... de broer van de gouverneur van New York. Ja, ja, ja, ja. Die, die had een debat met Dave Smith. En daar en werd eigenlijk gezegd van... Hey, eerst zei je dat die Ivermectin belachelijk was... en uh, die mensen maken zichzelf belachelijk... en nou gebruik je het zelf, nu je een uh, vaccinschade hebt. Ja, zegt hij, maar dat was toen niet fout en nu niet fout. Eigenlijk wat hij zegt. Uh, van, uh, ja, Want toen was de informatie dat en daarna werd de informatie dat. En, uh, en eigenlijk brul ik gewoon de, de Fauci na. Dat is eigenlijk al, het, uh, al de taak van de media. En, en ik denk dat veel mensen het zo zien. Net zoals als in Orwell's uh, 1984 met dit is de vijand en dan midden in de speech verandert het en, en dan Oceania is de vijand of, of uh, Eurasia of East Asia is de vijand. En dan als die vijand verandert dan, uh, dan is het op dat moment is de vijand is een andere vijand geworden. En met die anderen hebben we op dat moment ook het hele verleden... alleen maar uh, vriendschap gehad. Het betekent niet... ze zien dat niet als teken dat ze fout zijn. Ze, ze, ze zeggen van nou ja... Toen, toen, toen ik dit moest zeggen, zei ik dit. En nu ik dit, dat moet zeggen, zeg ik dat. Dus ik, ik doe het precies goed. En, en voor hun is dat het einde van het verhaal. Gewoon dat je gewoon nababbelt na wat je wordt inge, ingefluisterd. En uh, dat, dat, is, dat is de waarheid. En ik heb het idee dat, dat je dat leert vooral op, op school. Je krijgt een tekstboek van de experts. En als je dat goed kan oplepelen. Wat de experts je zeggen. Nou dan heb je een diploma krijg je dan. En dan ga je naar een bedrijf toe. En dan lepel je ook op wat, voor, wat je van de experts geleerd hebt. Mm -hmm. Er is laatst een uh, filmpje voorbij komen op, de, op, op Twitter. En, dus, het was gewoon de afstuderen de mensen die afgestudeerd waren van een of andere universiteit en er werd hem gevraagd waar ze in afgestudeerd waren oh yeah. ik zou dat ja ook, ja ik keek echt allemaal van <laughs> <om> die studies waar <laughs> yeah. je dat volgens was, mij uh... helemaal niks mee kan <laughs> ja Decolonial... decolonialization and... en yeah. en uh, gender nog wat of ofzo of, uh, de... en, uh, en er werd een hele lijst achter elkaar, ze hebben natuurlijk wel een montage gedaan maar ze kunnen ze toch wel vinden van een hele lijst van dat soort luiden die gewoon heel enthousiast vertellen over een studie... waar je absoluut niks bij kan, inderdaad. Volgens mij, ja. voor de lesbische dan danssteden... die komen er ook nog voorbij. Ja, <laughs> ja het is... Uh, het is het, je lacht erop, maar het is zorgwekkend natuurlijk... over, uh, over hoe... ja, hoe, hoe dit zo... zo gekomen is. Dat, dat, ook, ook die hele... die vraag uh, van die Mad Walsh... die maakte zo'n documentaire... What is a woman... En dan ging hij gewoon naar de universiteit toe en dan ging hij vragen aan zo'n professor of zo: mensen van, ja, uh, yeah, wat is een woman? Uh, want het was ook heel vaak vaak dat je zegt, ja, jij mag niks over vrouwen zeggen, want je bent er niet één. Uh, uh, maar je, maar je, dat jij er niet één bent, dat kan je niet zeggen als je niet een definitie hebt van wat een woman is. Want uh, uh, kennelijk is het ook zo dat iedereen die zelf zegt dat hij een vrouw is, die, die is een vrouw. Ja, dan ging hij dat vragen aan. De, aan de, dan zie je mensen worstelen van... Uh, van ja, dit is een, een trick question of zo. Ik ben geen biologie, uh, bioloog, dus dat kan ik niet zeggen. Zo. Het, het is, ja, het is... Uh, wat ze hebben geleerd is gewoon duck and cover. Dat hebben ze geleerd op die universiteit. Van, je moet meelullen met... Uh, voelen hoe de wind waait uh, van bovenaf... en hoe, uh, wat het, de geldstromen waar die vandaan komen. En dat moet je dan heel hard nabrullen... en allerlei excuses voor vinden. En dan... Uh, komt het allemaal in orde met je? Maar iets, dat het iets met de realiteit van doen moet hebben, of waar moet zijn, of moet. Ja, dat, dat, daar is geen enkele notie meer van. Ze zijn helemaal losgeweekt van de realiteit. Hm. Maar je mag ook niet de kippen bij de poten optillen. <laughs> nee, ja, nee, oh, moet je moet in Oekraïne mag het wel. Het <laughs> zit, zit nog niet in de EU. <laughs> maar uh, ja. De, de hele, er staat een derde wereldoorlog op uitbreken, de nucleaire dreigementen die vliegen over en weer en, uh, en uh, ja, NATO valt gewoon doelen aan diep in Rusland met nucleair capable uh, F-16 en lange afstandsraketten en uh, en Rusland dreigt uh, een klein dichtbevolkt land in Europa op te blazen. Met één parlementariër, Russische parlementariër, die zei, oh, als, als je Rotterdam pakt, daar alle brandstof die komt binnen via Rotterdam en dan uh, ligt heel Europa gewoon stil. Uh. Dus uh, nou ja, dat, dat, uh, Nederlandse rechter kippen aan poten optillen, mag definitief niet meer van de rechter. Dat is, uh, <laughs> dan, uh, dan weet je waar die zich mee bezighouden. Dus het is eigenlijk. Zie je dat bij die rechters ook dat ze zich of met nonsens bezighouden, of dat ze, dat ze zeg maar, Donald Trump in de gevangenis gooien voor, voor onzin, of Julian Assange uh, martelen voor uh, de journalistiek werk of uh, nou ja, het, is, uh, het, het is het een of het ander. Of, of ze laten misdadigers, echte misdadigers lopen, mm. of ze, ze gaan mensen die vrijheid van meningsuiting, die iets gezegd hebben, die gaan ze, uh, oppakken. Of het gaat over, over kippen onderste boven vasthouden. Mm -hmm. ja. Overigens, hot van de naald, maar niet meer als de luisteraar dit hoort. ECB verlaagt de rente. Oh joh. Vandaag. Oké. Okay. En wat denk je dat de, de, de, de impact is voor crypto bijvoorbeeld? Nou ja, het is, de, het is de eerste renteverlaging in vijf jaar. Mm -hmm. Maar ik heb het idee dat ze, ze, ze, ze kon dat al bijna niet meer uithouden, de, de, deze rente. Uh, net zoals in Amerika, zitten ze, iedereen zit uh, ja, tegen de grenzen aan. De creditcards zijn allemaal uitgemaxt maximaal. En er, is, er is een harde renteverlaging nodig om de, om de zaken in leven te houden. Mm -hmm. En uh, Europa konden ze niet wachten tot Amerika de rente begon te verlagen. Dus ze, zijn, ze zijn eigenlijk eerder, ze zijn volgens mij later pas gaan stijgen en dan gaan ze eerder omlaag. We mm -hmm. uh, terug naar 3,75 maar het Eigenlijk was wordt weer onder het, nul. Het, het was al uh, druk aangekondigd, dus het, is, het verbaast verder niet. Hè. Maar de vraag is een beetje of het nou ordelijk omlaag gaat of dat het één grote, grote chaos uh, wordt. En dat er, en, nou, het is ook raar natuurlijk, dat de Standard Poor Index, de aandelenindex, die maakte gisteren nog een record. <laughs> uh, ja. en, uh, voor eergisteren of zo. En, uh, en dan ga je op een recordhoogte van de, van de aandelenmarkt. Dan ga je de rente lopen verlagen. Eigenlijk hoort dat pas te gebeuren als uh, ja, alle prijzen staan op een record. Uh, goud staat tegen een record, bitcoin staat tegen een record. Aandelen staan tegen een record, Huizen staan tegen een record. Aan, alles staat op een record. Ze dus nou, de inflatie is wel ongeveer voorbij. We kunnen de, we kunnen de rente weer laag doen. Dus, Oké, okay, je verwacht dat er minimale paar prijzen een beetje zijn, uh, zijn ingekukeld. Uh, maar uh, daar wachten ze niet op. En, uh, want ze, ja, ze moeten vooruitkijken natuurlijk vooruitzien die ze regeren dus uh, hm. ze gaan nu alvast wat omlaag gaan terwijl het effect daarvan is nooit, nooit zo heel erg duidelijk want uh, het kan heel goed dat de, de onderdaan denkt van oh shit zij zien problemen aankomen dat ze de rente omlaag doen paniek, uh, help <laughs> en, uh, ja dat, ze, dat het zo geïnterpreteerd wordt hm. ja. <coughs> Dan hebben we hier nog een berichtje over um ga ja, is dan een Big Pharma berichtje. Oh, oh jongens, we moet weer overal doorheen heen klikken. Um, big Pharma paid uh, hoor, 690 miljoen uh, aan Fauci's agency uh, tijdens de pandemie. Ja. ja Het interessante hiervan vind ik dat uh, hij werd al eerder gevraagd, Fauci, van uh, Hey Fauci, hoeveel heb je hier nou aan verdiend aan deze pandemie? pandemie, hoeveel heb je van Farmer gekregen? En toen antwoordde hij, dat hoef ik niet te zeggen, dat hoef ik niet te zeggen. <laughs> wettelijk was hij niet verplicht, om het. en het was zelfs zo dat hij het wettelijk niet mocht zeggen of zo, geloof ik. Dat was zijn verhaal. Hij mocht dat niet, hij zou wel. maar de, de, het genot waarmee dat ging, van haha, ik heb je, want ik hoef dat niet uh, te verklappen. En het punt daarvan is natuurlijk dat, uh, dat ja, dat kan je wel zeggen, maar uiteindelijk Schiet je daar geen bal mee op, natuurlijk. Uh, het is wat het is en je kan het wel geheim houden. Maar uiteindelijk is dat er toch. Ja, mensen willen dat weten. Mm -hmm. En uh, ja, daar nou is dus 690 miljoen. Dus dat zit. Uh, ja, dat begint. Dat een beetje driekwart van een. een driekwart miljard ongeveer. Of twee derde miljard. Meer dan twee derde miljard. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, dat zijn, zijn denk ik zijn bewegingen om te, Dat die zei wat hij uh, zei. Hè. Hij heeft het er doorheen geloodst. Hij, hij wordt nou aardig of het um, vuur aan de schenen gelegd. En um, ja, je hoort er helemaal niks over in het Nederlandse nieuws. Hè? In, ja, Nederland, ja, ja. in Nederland bestaat dat helemaal niet. Dat, uh, zelfs in Duitsland hebben ze het Ronald Koch-instituut. Daar, daar, uh, daar is uh, bagger boven water gekomen. Nou, bij Fauci is gewoon... Al die e-mails zijn ze door gaan spitsen. En, en dan staan er van die e-mails van uh, hoe kom je van een voorjaarrequest af. Dat, het, dat je e-mails niet opgeslagen worden. Oh, ja, ik ken wel iemand bij de voorjaar en die weet hoe je dat moet doen. Dan moet je de zus en zo doen. Nou, kennelijk wist die persoon ook niet waar hij het over had. Want, uh, want het uh, kwam dus wel gewoon naar buiten bij een voorjaarrequest. Voorjaar en uh, ja, ze zitten dus, openlijk zitten ze dingen te, te verhullen. En, uh, ja, en, en ze worden 690 miljoen dollar betaald en in Nederland is het zoiets van la la la la, la, la de, de, de, de, de, bij ons was er niks aan de hand Marion Koopmans, die zat ook allemaal in dat uh, clubje en plus dat, die Eco Health Alliance die club, dat, was ook, dat is ook allemaal onder het tapijt geschreven, dat die van die Pieter Daszak die daar gewoon in Wuhan die virussen zat te, te, te doen met gain of function, wat eigenlijk helemaal niet mocht uh, en uh, wat waarschijnlijk een, een lab leak was en dat zie je ook in die e-mails er voorkomen van hoe, uh, hoe voorkomen we dat uh, die lab leak voren komt? oh ik schrijf wel even een papertje, oké okay, dat gaan we gewoon uh, een papertje komt er gelijk doorheen en er wordt gepromoot, het is dus één grote corrupte bende en uh, ja dat hij ja, uh, tegen het uh, senaat heeft uh, gelogen ja heb daar nog alle... iets mee gedaan? Ik bedoel, nee. ik, volgens mij zijn er mensen de bak in gegooid omdat ze alleen al tegen het congres aan het liegen waren dus, ja ja, <laughs> dus, ja, dat, dat vind ik ja je ziet het rechtssysteem nou helemaal opgesplitst worden. Dat, uh, de ene die, wordt, die laat een scheet en die wordt veroordeeld uh, voor levenslang. En uh, de ander die, die kan uh, overal mee wegkomen. Mm. Dus het maakt heel veel uit wie die uh, ja, attorney-generals heeft gecontroleerd, wie de prosecutors heeft, wie de. Ja, de, de district attorneys en de, al die personen die, het, die een zaak naar de ene rechter toe kunnen sturen of naar de andere rechter. En als het naar die ene rechtbank gaat in New York of zo, dan weet je zeker dat een jury daar alleen maar uitkeringstrekkers bevat. En dan weet je zeker dat er een guilty verdict uitkomt. Zeker als, als de rechter nog een beetje een hint geeft van nou, als je niet unaniem bent, maar allemaal zie je wel wat schuldig aan, dan, dan mag je ook best schuldig zeggen Dus uh, ja, het is... Uh, het is uh, ongelooflijk hoe dat rechtssysteem naar zijn malle is. En in Nederland natuurlijk ook. Hè, dit zag je met Willem Engel. Hoe, ja. uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Hè, dat hele Fort Oranje-toestand. Uh, het is. Het is uh, zij mogen alles eigenlijk. Als ze een voordeling willen, dan, uh, ja, dan uh, gaat geen brug te ver. Maar Nederland. Even Nederlands joins Denmark in uh, saying Ukraine. Can use F-16s to strike inside uh, Russia? Ja, je had hadden net al een beetje genoemd. Maar, uh... Ja, dus in Nederland zegt ja, je mag F-16s gebruiken om uh, in Rusland te blijven. Ik, ik zou wel zeggen, good luck with that, want uh, die worden gelijk uit, uh, uit de lucht geschoten. En dit is natuurlijk een, een vliegtuig uit de jaren 60 al of zo, het is vrij oud misschien uh, ja. is die, werkt die beter als die uh, joint fight strijker dat, dat wel ja <lacht> dat is de vliegende FIRA die, die kan hij misschien nog wel verslaan <lacht> maar het ding kan natuurlijk nucleaire wapens dragen dus ik denk dat als Rusland als een F-16 aanzien komen dan moeten ze ervan uitgaan dat het, dat het nucleair bewapend is <lacht> en uh, ja Nederland is daar nou ook bij betrokken en het parlement zegt van we nou, zouden best Nederland kunnen nuken uh, en ondertussen houdt de rechter zich bezig met uh, kippen op z'n aan de poot optillen. En het lijkt wel of het, of het, uh, ja, of het tot een beetje standaard verhaal is aan het einde van Empire. Zo, dat, dat men zich heel erg focust uh, op kleine dingetjes. Op, op kleine onbenullige dingen. Gender uh, genders en uh, LGBTQ rights. en uh, uh, Toiletten en pronouns en dat soort shit. Terwijl aan de andere kant gewoon, de, gewoon een complete wereldoorlog uitbreekt. En in Amerika was dat 30 of 40 procent denkt dat er een burgeroorlog aankomt in de, in de VS. En ja, gezien de verhoudingen is het niet ondenkbeeldig dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren. En uh, hoe dat vorm krijgt, ik, ik weet niet of het zo'n burgeroorlog wordt als, als ooit. Maar um, ja het is natuurlijk nu zo dat ze met behulp van uh, ja, financiële instrumenten kunnen ze... Een, een land al helemaal op de knieën krijgen, of een staat of zo. Of ze, dat, uh... Aan de andere kant denk ik ook van, uh, dat, dat, dat Poetin denkt: van nou ja, we hoeven helemaal geen atoombom op, uh, op het westen te gooien, want ze vernietigen zichzelf al. Uh. Ja, nou, alleen, je... uh, ja, we hoeven alleen deze oorlog gewoon even uit te vechten. En uh, we, we hebben toch genoeg mensen, hun niet. En dan komen ze meteen met allemaal queers en, uh, <laughs> en schenders, en allemaal mensen die uh, met, aan, feitelijk allemaal navelstaren zijn. Daar komt, op neer, daar komt het om neer. Nou, en, ja. Je enorme psychische problemen hebben en zo. En, ja, ja. Nou, dat, dat is wel zo. Uh, maar het, het, de karakteristiek van zo'n zo empire is wel dat, dat, dat ze het aan het einde nog even een oorlog willen starten. Dus het is niet zo dat, ja, dat ik bang ben dat, dat Putin als eerste een kerbom gooit. Het zou natuurlijk ook altijd kunnen als hij helemaal klem zit, denk ik dat het, dat het gebeurt. Maar ik denk niet dat hij helemaal klem komt te zitten. Um, maar... Ik denk wel dat als, ja, dat als het Westen inderdaad met, een, uh, met raketten en vliegtuigen daar naartoe gaat. Die kernbommen zouden kunnen bevatten. Dat het dan nog moeilijk wordt voor hem uh, mm -hmm. uh, ja, om het hoofd koel cool te houden. En ja, Het Westen zou natuurlijk sowieso kunnen gaan navelstaren tot ze, tot ze kapot zijn. Maar ja, wat de heersers liever hebben is een, is een oorlog aan het eind waardoor alles kapot gaat. Want dan kunnen ze zeggen nou, ja, het ging allemaal prima. Maar ja. Uh, al die schulden, die waar was prima mee om te gaan... totdat die oorlog begon. En die oorlog die moet ook over ons afgeroepen zijn. Dat, dat die andere is natuurlijk begonnen altijd. Dat is altijd het verhaal. Hè. Dus ja, het idee van een vals vlek of zo... Om, om het uit te lokken. Misschien een, een tactisch kernwapen in, in, in Rusland laten ontploffen... dat niet duidelijk is door wie gedaan. Want dat is ook altijd de truc natuurlijk. Dat, oh. dat, uh, dat je dan niet... Een NATO-land gaat niet een atoombom naar Rusland toesturen, maar ze geven wel een atoombom aan. weet ik veel, aan de. Oekraïne. Ja, de Oekraïne of zo. En, en die doen het dan. En dan. of aan de, aan de Houthis geven. De Russen geven het aan de Houthis. En die flikkeren het dan op, op Israël of zo. Of, mm -hmm. En dan kan je directe verantwoordelijkheid vermijden, maar het is wel genoeg om die ander te laten escaleren. Ja. En uh, ja, wat, je, wat ze uiteindelijk nodig hebben, is een excuus waarom het mis ging. Dat, dat is denk ik. Het uh, uh, ja, maar... mag niet zo zijn dat die, dat die Bitcoin op 2 miljoen staat en dat er nog steeds geen oorlog geweest is of zo. Dat, is, dat, dat, dat het iets van hé, uh, hey, uh, wat hebben jullie er een zootje van gemaakt? Uh. Maar, even kijken hoor. We hebben hier nog een. Uh... Oh, deze kwam van Yoshi. Hm. Ja, ik, het laatste wat ik van hem zag, want hij had hem nog even gebeld voor de uitzending. Hij had het heel gezellig. <laughs> Hij zei ja, over een uur en dat is, uh, ik denk nu uh, al inmiddels. Mm -hmm. Zou dit toch nog even komen? Dus we kunnen deze nog even bewaren tot hij er is. Want dit is een, uh, iets met toiletpotten in de scène of zo. Ja, vanwege de Olympische Spelen en de kosten ervan. Oké. Okay. Dus ik kon het nog even tot de eind bewaren. Ja. Uh, ja Kijk, okay. we hebben hier nog iets van uh, Wall Street. Even kijken. Uh, nu, ja, even kijken. Ja, uh, ja er was een glitch op okay. Wall Street, uh, waardoor uh, ja dat gebeurde op dezelfde dag als dat die uh, die deep fucking value of die uh, roaring kitty die is weer terug hè? Oké. Okay. Uh, die uh, die uh, Ja die die uh, die meme stock gast, die GameStop en uh, oh GameStop en, uh, ja, ja ja En AMC die, uh, die failliete bedrijven, maar waar zoveel shorts in zat dat hij die uh, shorts begon te squeezen ja, ja, ja. En, uh, met, met een clubje uh, op, op reddit en op een gegeven moment werd dat de nek omgedraaid omdat er bij uh, Robin Hood alleen nog maar uh, verkooporders mochten worden geplaatst of zo. ze mochten mm -hmm. niet meer bijkopen oh. en uh, die is twee of drie jaar lang stil geweest en nu was die weer terug en op het moment dat die terugkwam toen uh, nou ja, het eerste moment dat die terugkwam, die schoot het al heel erg omhoog en toen knapte het gelijk daarna weer in elkaar en nou postte die geloof ik uh, zondagavond die een screenshot van zijn portefeuille en hij had weet ik niet hoeveel call opties GME gekocht uh, en een hele berg aandelen, dus hij was weer volop erin gegaan, dus iedereen was weer, uh, dus die, die, die zaak ging, ging gigantisch omhoog en uh, ja, waarschijnlijk heeft hij even 500 miljoen euro verdiend of zo als hij het verkocht heeft, maar ja, het zou een beetje een een, uh, hold, uh, een zijn ook daarvan Mm -hmm. Het is wel apart dat een, een short, dat die gewoon drie jaar lang open staat. Als dat zo is, of als die gelijk heeft. Maar ik heb het idee dat hij wel aardig weet wat hij aan het doen is, die gast. <laughs> Want uh, ja, hij had ze de vorige keer wel mooi tuk. Maar wat er, toen, wat er gebeurde, toen hij dat dus, uh, hij had het wel zondag laten zien. En dan gaat er voordat de markt open ging, ging het al omhoog. Dan heb je natuurlijk een hele dunne handel, waarin bijna niks ver, verhandeld wordt. Dus de ding, dat schoot omhoog omdat er bijna geen verkopers zijn. Dan. Dus dat, dat was wel goed getimed, in die zin dat het hartstikke hoger was al maandagochtend. En ja, toen gingen er van allerlei dingen op uh, uh, halt. Uh, dus er uh, was een limit. Van de, de, er zitten allemaal uh, circuit breakers in, noemen ze dat. Van uh, ja, een soort aardlekschakelaar. Van als het te hard omhoog of laag gaat, dan wordt de handel stilgelegd de tijd. Maar die hele beurs in New York raakte helemaal van de, van de slag af. <laughs> de, en dat hele Berkshire Hathaway van de, Berkshire Hathaway from, uh, Warren Buffett yeah. die, zag, die viel 99,97% <laughs> naar beneden. <laughs> <Dat is geweldig. laughs> was bijna niks meer waard. <laughs> in een soort glitch. Het hele systeem flikkende in elkaar. Het was een oh. enorme chaos daar. En, uh, yeah. en vandaag is, en, en nou viel dat ook weer terug tot GameStop. Uh, mm -hmm. Eh, maar nou vandaag gaat hij, heeft hij een livestream aangekondigd en dan gaat het weer, uh, weer uh, schieten te lucht in. Okay. Dus ik ben benieuwd wat hij, uh, wat hij daar te zeggen heeft. Maar ja, het is wel uh, uh, het is, het is bloedlinkspul natuurlijk, maar het is, het is wel een beetje gaaf, moet ik zeggen. Ik vind het wel geweldig, ja. Ik doe, doe, doe er zelf, zou dus ook niet een meedurven doen. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben. Maar uh, ja. ik vind het wel grappig. Ja, ik had hem wel een, ja, een kanaal dat ik volgde dus Er zit is ook een uh, zo gast die, uh, die, uh, die, die een beetje in de aandelenmarkt en alles zit. En die had een interview met een gast, die had een boek geschreven, eigenlijk in de aanleiding van games dat hele GameStop gebeuren. En die probeerde dat te verklaren en die zei ook van in de pandemie, ja, vroeger waren we uh, lui bezig met, met voetbal en sport en dat soort dingen. Dat werd gesloten in de pandemie. Dus die jongelaar die moest iets anders gaan doen. En die zat de hele dag thuis en die hebben zich in de markt verdiept verdiept. En volgens hem was dat ook een verklaring van de populariteit van uh, dat hele GameStop gebeuren. Die, uh, wat, wat er toen gebeurde met Reddit, weet je wel. Dus, uh, dus dat heel veel ja. jongeren, die, die, uh, ja, die, die gaan zich dan in andere dingen verdiepen. Dus die denken, nou ja, we gaan ons in, uh, in uh, handel, uh, aandelenhandel en uh, beurshandel verdiepen. Nou, Het is zo dat, dat meestal maar ook aan het einde van een empire mm -hmm. ontstaat er enorme speculatie. Omdat omdat speculatie zoveel lonender is dan werk op een gegeven moment. Dat het is gewoon uh, eigenlijk omdat er zo enorm veel geld rondklotst. Dat betekent dat waar dat, dat geld tot volgt, een of andere verhaallijn. En dan, mm -hmm. als iemand zegt oh ik heb een nieuwe AI toekomst en uh, dit is allemaal geweldig. Dan klotst al dat geld opeens daar naartoe. En dat kan dan heel erg omhoog gaan. Mm -hmm. En dat trekt zoveel aandacht naar zich toe. Dat mensen gewoon, uh, ja, dat werken eigenlijk nergens meer op op slaat lijkt het wel. Er zijn mensen die er zijn hard zitten werken. Er is iemand anders die zit te speculeren. En die kan opeens, uh, weet ik niet, wat kopen. Ja, de meestal komt er daar een enorme crash. Uh, mm -hmm. want, uh, ja. Je kan geen welvaart bijdrukken. Door uh, geld te creëren. Maar je kan het alleen herverdelen. In de mensen die, die veel schulden hebben. En uh, assets kopen. Mm -hmm. ja. Dan gaan we naar het volgende. Mark Rutte hebben we hier. Mm -hmm. uh, kabinet plunderde... De kunnen de ongevraagde staatskast voor ruim 40 miljard euro. Ja, ja. ja dat is ook steeds uh, gebruikelijker uh, overal. Dat, uh, ja, je, je, je kon al zeggen, die motie voeren we niet uit. Dat je gewoon de wil van het parlement naast je neerlegt. Mm -hmm. uh, maar je kan ook gewoon geld uitgeven. Uh, wat uh, gewoon zelf in de kast graaien. En uh, voor maar liefst 40 miljard. Uh, dus dat is allemaal niet goed gekeurd geld. Maar, ben je, uh, een beetje Oekraïne stijl hè? Ja, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat loopt voorop. En ontvreemde ongevraagd bijna 23 miljard euro uit de staatskast. Wel ja. Mm -hmm. dus, uh, Weet men maar waar naartoe gegaan is? Ja, de bonnetjes zijn waarschijnlijk niet, uh, niet te mm. vinden. Oh ja, de bonnetjes hè. Net zoals als een fotorolletje. <lacht> ja. En wat uh, is nog meer verdwenen? Ja, de... Uh, ja, bij elkaar 40 miljard. en waarvan 23 miljard naar het uh, ministerie van Klimaat. <laughs> okay. Maar uh, ja, er zijn, uh, daarna uh, VWS-ministerie. is dus ook uh, Onderwijs, Financiën, Justitie en Veiligheid. Binnenlandse Zaken. Meermaals de staatskas ongevraagd geopend. Uh. En men weet niet waar het naartoe uh, gegaan is. Van in de zin van. Waar hebben ze het dan uitgegeven? Is, is het, uh... Ja, we kijken. Ze waren bij Hugo de Jonge was het... Uh, tijdens de covid-toestand... Was het ge missende geld aan uh, influencers gegaan, denk ik. Uh. Ja, dat is een vermoeden. ja. Ja, ja. ja. maar... Uh, ja, waar ze hier, misschien blijven ze gewoon... Uh, influencers funden uh, of zo. Of, of dat het naar de oorlog gaat in de Oekarine, of, uh... mm -hmm. nee ik, ik weet het allemaal niet. Het is allemaal speculeren Het staat er niet bij. Mm -hmm. Ik denk dat het enige wat er aan klimaat wordt uitgegeven, als ze daar dus 20 miljard of 20 miljard, 23 miljard bij aan klimaat doen, dat, dat het daar propaganda gaat. Dat wordt er naar nou anders aan het klimaat gedaan. Ja, economische zaken en klimaat. Dus het kan ook zijn dat ze allerlei subsidies hebben gegeven aan allerlei bedrijven. Ja. Ik kan me herinneren dat ik een keertje, ja, toen, toen, toen werkte ik bij een bepaalde overheidsinstantie in de catering voor een privaat bedrijf, zeg maar, die, die uh, dat mocht uitvoeren. En toen had ik iets te veel besteld. Dat ging om 5 euro, denk ik. En toen kwam er al meteen iemand uh, naar me toe om te zeggen, ja, ja je, je zit boven het budget. Weet je wel, <laughs> je hebt iets te veel besteld. Waar was dat? Uh, bij een bepaalde overheidsinstantie. Ah, okay. nou. Ja, de justiciële inrichting, ja, gevangenissen. Hm. Ik, uh, <laughs> Ik had de gevangenen iets te veel gewend voor 5 euro te veel. En toen kwamen ze al meteen naar me toe. Van uh, yo, je, hebt, je, je bent over het budget gegaan. Dus dat vind ja, ik wel het, gek, nee, gek ook, weet je wel. En, uh, ook hierbij is het zo, ja. een miljard is geen ge ge ge probleem, maar uh, 6 euro wel. Uh. Als jij 600 <laughs> euro dollar op je Venmo uitgeeft, dat binnenkrijgt, dan is de vraag: waar, waar komt dat vandaan? Uh, ja. Terwijl de, de miljoenen vliegen er bij Biden gewoon uh, bij op de rekening. Uh en ja, uh, want, uh, and, and, ja zo, zo is het, dat is overal het verhaal, hè. dat is wat uh, Staling eigenlijk zei, want, uh, death is a tragedy en a million death is a statistic hè. ja, hm. hm. ja. Um, ja goeie avond um. hey Yoshi. Ja. <laughs> welkom ik, ik moet nog eten hoor, dus ik zet hem even op mute en ik kijk even waar jullie al zijn en als ik wat te vertellen heb dan uh, hoor je het wel mm. ja, we lezen nou uit het nieuwste en dan moet je even naar beneden scrollen. Ik zal even kijken waar we zijn. We hebben nog een Twitter-berichtje van jou wat jij gepost hebt. Wat ik gepost heb op Twitter? Nee, een Twitter-berichtje wat jij in de groep gepost hebt. Oh, oh, oh, oh. Die wilden we als laatste bewaren, of in ieder geval bewaren tot jij er zou zijn. Oh. Ja, ik moet even kijken, want je hebt hem niet op de website gezet. Hij staat weer in de aardkijf. Nee, klopt, dus wij we lezen, uit, we Dat lezen is wel... uit de groep. Ik heb die pagina nog niet aangemaakt bij Forum is wel jammer, want ja. dit is een de vorige keer had ik een bericht van tien jaar geleden of zo. Mm -hmm. En toen wilde ik dat delen en toen dacht ik, oh, waar zat dat ook alweer? En toen kon ik het zo op de website terugvinden. Dus je moet, okay. je moet wel die, die topics op de website blijven plaatsen. Hoor. Ja, dat ga ik ook doen hoor. Dus, uh, ik had alleen de, nu heel weinig tijd. Hey, Oké. Okay. Uh, uh. Waar zitten we? Welk nummer? We <laughs> moet even naar beneden scrollen. naar. Uh, we hadden net... Uh, uh, dat geld mist in de staatskast of zo, wat was het? <laughs> dat was er heel veel uitgegeven. Dat geld wordt uitgegeven zonder. Mark Rutte, het fotootje van Mark Rutte. Toestemming van het uh, parlement eigenlijk. buiten. Zonder uh -uh. toestemming wordt er gewoon even van. Nou, ik heb een goed plannetje, 20 miljard. Haal ik er gewoon uit. Mm -hmm. Ja, het parlement zit steeds meer voor een wassen neus. He. Ze zitten er voor, voor uh, jammer te de ko korte achternaam, zitten ze eigenlijk een beetje bij ja. Ook, ook daarvoor is het weer van, ja, waarom waar, waar zou je er überhaupt op stemmen nog? Ja. Ik heb hier nog een berichtje dat ik gepost, maar dit is uit 2020. Nou, ik vond het wel grappig, want dit is een uh, heel oud bericht van vier jaar geleden. Uh, toen hadden wetenschappers, uh, die zeiden toen al dat er een uh, apocalyps uh, zou komen van, van de vogelgriep. En die zou dan uh, de helft van de mensheid uh, uitvegen. Mm -hmm. ja. En dit is gepost in 2020. Ja. Er is al gezegd dat de mensen die ooit die prik hebben gehad, een stuk uh -huh. slechter uh, immuunsysteem. immuunsysteem hebben, waardoor ze veel vatbaarder worden voor andere ziektes. Okay. En dat is ook een van de dingen die ze benoemen als ze bijvoorbeeld uh, die invasie van migranten in Amerika bespreken. Dan zeggen ze, ja, die hebben allemaal niet dat vaccin, of in ieder geval alle Chinezen die komen, die hebben niet mRNA mm -hmm. gekregen. Uh, en dus zijn die niet zo zwak als al die Amerikanen die wel mRNA hebben gehad. En dan zouden ze met een nieuw virus in één keer al die mRNA geïnjecteerden kunnen uitvegen. Omdat die allemaal, ja, bewerkte DNA hebben en, en een hartstikke zwak immuunsysteem. Hm. Ja goed, uh, we zien het wel. Ik zal nou, er zullen ze we, we dat allemaal over doen als ze ook gewoon een oorlog kunnen beginnen... En dan een noodtoestand kunnen uitroepen, dan hoeven er geen verkiezingen te komen. Ja, dat is ook nog een oplossing. Ja, Dat, dat kan is. ook. Maar ja, dan zit je nog steeds met al die mensen die. Uh, ja, hoe zeg je dat? Al die lastige mensen. Heb je dan nog wel in leven, zeg maar. Mm -hmm. Terwijl als ja, maar je maar er die een virus die... overheen gooit. Je... die kunnen niet stemmen in ieder geval. Nee, oké. Okay. Oké, okay, maar als je er nou een virus overheen gooit en ze gaan allemaal dood, dan kunnen ze ook niet stemmen. En dan blijven die Chinezen en, maar dan is ook... Maar er is ook nog eens noodtoestand, dus dan kunnen ze alle wapens confisceren, hè? Ah, noodtoestand, noodtoestand. Die noodtoestand die is zo uitgeroepen, dat hebben we wel gezien met de corona. Ja, daarom, daarom. Daarom een oorlog beginnen, noodtoestand, heb ik hé. Ja, je klaar. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar dit moet artikel, nog even met, dit ja, ja, artikel begint oh, met de corona, hè? Dat begint met... Hm? Ze uit 2020, maar dat was dan net toen het net begonnen was met corona of zo. Uh, in mm -hmm. Mei. Ja, ja, wow. Het staat wiped out in 5 maanden. En dit is dan mei. Dus dat is januari, februari, maart, april, mei. Dus sinds januari, ja, dat klopt wel ongeveer. Ja. Mm. Maar uh, er is, ja, is niks vergeleken bij wat er uh, met die vogelgriep gaat gebeuren. Mm. Ja, die ik denk nou wel de de dat je het uh, effect die krijgt dat mensen heel sceptisch zijn geworden over de. de alle waarschuwingen die er komen. Ja, uh, uh. Vraag van de luisteraar. Ben ik uh, trouwens te horen? Ja, ik zit inderdaad in de groep. Mij ja, dus. wel. Ja, op de andere Skype daar, uh, zitten jullie er niet bij. Dat vind ik wel apart. Dus, uh, ja, ik zie hier wel dat Mike doet. Ja, ja, ja dat dus moet te horen zijn. Ja. Um, de wonderenwereld van Microsoft. Nou ja, goed, vier verder niks over te zeggen, er is dus gewoon even iets grappigs tussendoor. Dus, uh... Maar ze zijn hem aan het opkweken, die, uh, die Grieken. Die ze zijn nou langs, het slaat. Ja, je hoeft geen zorgen te maken, Ze zit alleen nog bij koeien. Maar, blablabla. Bla, bla. En nou opeens. Uh, yeah, je het wordt inderdaad uh, bij vogels. Het is, uh, <laughs> het is ook, ook bij mensen nou, overgeslagen, het komt dichterbij. Het is een aanzwellend, een aanzwellend probleem wat ze ervan uh, maken. Ze, ze bouwen het op, zoals een groep theaterstuk hier wel. Ja, het ook... ja, komt wel van Bill Gates, hè? dus uh, ga ervan uit dat het gewoon niet werkt. <laughs> je bedoelt dat het, dat het virus niet werkt? Of het, <laughs> nee, het vaccin niet? werkt. Toe. Dan krijg ze continu blue screens. <laughs> <laughs> <laughs> ja, het werkt niet, want dan moet je wachten hey, wacht op de update. <laughs> we hebben die update? Daar, uh, daar ga je echt van op kijken. Dat, ja, dat was het verhaal, geloof ik. Hè? <laughs> ja. ja, nee, goed. Ja. Dan gaan we naar het volgende bericht toe. Uh, Biden's. Uh, even kijken, wat. 320 miljoen. Oh, dat is van vorige week. Hebben we inderdaad uh, alle berichten gehad? Hebben we alleen nog dat uh, Twitter-berichtje? Ja, ik had er nog eentje bij geplaatst uh, op het oh. laatste moment. Oh. Maar. Uh, ja, ja, vertel, dat is, het is er eentje in de categorie. Wel, we hadden deze keer geen klimaatalarm-dingen. Uh, uh, oh, het regent uh, ergens. Of er, ja, er is een windhoosje in, uh, in uh, Amersfoort. Dus klimaatverandering. Maar. Er is nog uh, de go-ahead-eigenaar en multimiljonair Kees Vierhouten. 51, plotseling overleden. Ja, dan oh. uh, met plotseling denk ik altijd aan... Uh, hmm. eh, died suddenly, hmm. 51 jaar. Hij was oh. nog allerlei dingen bezig. En uh, opeens... Uh, hmm. Je vraagt je af wat er... Ja, uh, uh, hartproblemen was het. Oh hartproblemen. hebben we nog een laatste prikje genomen, zeker. Ja, en het, het raar is... Ik hoorde laatst een interviewster, een, een Amerikaanse... En die interviewde dan iemand uit de sportwereld of zo. En die, uh, die werd gevraagd van, ja, hoe komt het nou dat er zoveel jonge sporters, dat die uh, opeens een hartafval krijgen? En uh, <laughs> dat ging dan echt zo van, ja, we staan voor een raadsel. Ja, het is slecht, ze zijn slecht aan eten en uh, er komen allerlei dingen voorbij. <laughs> zonder de meest voor de hand liggende: dat je denkt van, hé, uh, hey, uh, tok tok, hallo, uh, zijn we niet iets vergeten? Maar dat was echt zo. Nou, het is één groot mysterie. En uh, hier zijn een aantal mogelijke oorzaken waardoor dat zou kunnen komen. Maar niet die ene oorzaak waarvan je denkt: van hé, uh, hey, dat ligt wel heel erg voor de hand. Uh. Mm -hmm. Ik denk ook dat dat soort vragen vooraf worden ingestudeerd, toch? Dan zeggen geen vaccin zeggen, hè? geen vaccin zeggen. Ja, ja, dat zou. Nou ja, toch, toch lijkt het wel. Maar dan, als je dat zou weten, dan zou je niet die enorme verbazing erin hebben. Maar die verbazing die er dan in zit. Nou, het is nou echt niet. Wat, wat, zou nou, wat zou dat nou zijn? Uh? Nee, nou zit iedereen te eten hier gewoon. Uh. Ja, ja, ja, ja. Misschien Horen jullie het ook op de camera oh, nou, dat ik eet of niet? Mm. Hoeveel kost dat nou, zo'n broodje, Joshi? Vandaag niks. Niks? Ik heb een lening uitgeschreven. Mm. Maar uh, ik kan jullie vertellen: als ik dit broodje zou kopen, kost het 4,50 okay. euro. Oké. Krijg je een broodje kip met friet? Oké. Okay. Mm. Nou, ja. hier heb je een grote friet. Die kost al 7,90 euro, <laughs> 7 euro of zo. Nee, wel, ik, ik heb wel hier. om te kijken. Ik heb uh, een vriend van mij. Die heeft een gezin. En die werkt in die broodjestent. En die moest dit, deze maand moest hij uh, allerlei extra kosten voor zijn kinderen met school. Omdat er het einde van het schooljaar moesten ze speciale kleding voor een gala of zoiets. Ze zei die ik krijg het niet rondgemaakt deze maand. Kun je mij geen 100 euro lenen? Toen heb ik hem uh, 200 euro gegeven. En toen heb ik gezegd, geef mij maar 100 euro terug en een broodje kip. Oh, <lacht> Dat is dus dit nou, broodje. Nou heb ik een dubbel broodje. Dubbel 100 euro kost dit broodje. Ja, eigenlijk <laughs> wel. Maar ik heb er ook nog een flesje bier bij gekregen. Dus, <laughs> uh, oh, en ik moet erbij zeggen. Het smaakt lekkerder. In, in de afgelopen bergmarkt heb ik af en toe ook wel zelf mijn problemen gehad. Omdat het uh, niet altijd even eenvoudig is. En dan kon ik daar altijd terecht mm. om even met EFL een broodje te kopen. En EFL's die heb ik nog genoeg op de plank liggen. Dus mm. Ah, moet een beetje geven en nemen. We zijn maar, in de uh, crypto-rubriek -rubriek vergeten. Oh, nou ja. Is er veel gebeurd. We hebben bijna de all-time high aangetikt, maar ja, ja. op inflatiegebied is er niks gebeurd. Wel op, op, op, op een gegeven moment. En normaal heb je altijd van eind mei dan zakt de cryptomarkt in elkaar. Mm -hmm. En nu in één keer... Dat kan nog gebeuren. Het ja, het kan, het kan nog steeds. Hè. Het kan een fake-out zijn, inderdaad. De, de... Hoe heet het? Uh, de... Bitcoins van uh, Mount Gox, die zijn aan het bewegen. Mm -hmm. En dat ja. zijn er uh, meer dan 100.000. En er zijn mensen die, ja, die wachten dus al uh, 10 jaar op die bitcoins. Wanneer ik echt zei die bitcoin? Ja, Hij was nu bezig, dus ik weet het niet precies. Want ik sta eigenlijk ja. ook op die lijst. Mm -hmm. Maar ja, uh, oh, ja niet, niet als gebeld. Yoshi Livo. Niet als Yoshi Livo, dus dan eh. nou, laat ik eh. ze maar zitten. Dus ga, gaat het gaat misschien om een dubbeltje bitcoin, dus. Ja, het is toch 6.000 euro, maar een dubbeltje bitcoin in. daarbij even, moet ik even, even over nadenken ja. ik praat echt in bitcoins hè? ook als mensen ja. zeggen wat, is de, wat wordt de high van litecoin dan zeg ik 2 cent en dan kijken ze maar aan wat bedoel je nou precies maar dat is 2 bitcoin cent ja. dat is heel hoog toch geloof ik ja dat is eigenlijk veel hoog als een jaar geleden dus... <laughs> maar ik denk dat er het zou nou 700 uh, dollar zijn keer 2 Oh ja, ik twee. Twee, ja. ja dat kan dus eigenlijk niet, want in, nee. dollars, in dollars is de all time high iets van 500 of zo. Nou, 85, dus... dan moet je nog een paar keer over de kop. Ja, precies. Dus dat zal ook niet gebeuren, want het is behoorlijk uh, gedistribueerd, die Litecoin. Dus ze gaan veel te veel mensen winst nemen voordat het daar komt, maar... Ja, daar zitten gewoon nog een heleboel mensen met, met enorme bags, denk ik. Ja, ja precies. En, en je moet maar... ook nagaan, niemand wil graag teveel betalen voor die munten. Er is absoluut geen noodzaak om ineens Litecoins te kopen, want iedereen betaalt al zijn eten gewoon met, met euro's of dollars. Dus ja, het is echt een luxe product om een Litecoin te bezitten, weet je wel. Als je die kan aanhouden, dan heb je het financieel ontzettend goed. Dan zit je niet in de, in de bijstand. Ja, wat het uh... Wat, het, wat wel is. Kijk, die Litecoin die heeft eigenlijk zijn hoofd, de hoogtepunt bereikt. Toen, toen de, de oprichter al zijn coins verkocht. Die had ze allemaal gedumpt en daarna is het nooit meer goed gekomen. Wow. Alles gecast. Maar het gaat niet om de prijs. Hè? Litecoin is een van de weinige munten samen met Dogecoin en Ethereum. Er zijn er nog wel een paar, maar zelfs Ethereum is eigenlijk al niet echt vergelijkbaar met een Litecoin of Dogecoin. Omdat het gewoon niet. Uh, zo eerlijk is verdeeld en uh, ja, het, bij dogecoin is het inmiddels ook niet meer zo maar Elon Musk heeft er wel 2 miljard tegenaan geflikkerd om al die uh, om al die dogecoins op te kopen op te weet je. Ja, mm -hmm. dus dat is dan wat eerlijker dan bijvoorbeeld bij een e-gulde is er 10 jaar lang e-guldes gemind door een groep van 5 mensen dus er zitten gewoon mensen op een miljoen e-guldes weet je wel mm. en uh, dat, dat, dat is op zich geen probleem maar voor sommigen, ja, dat, dat maakt het wel moeilijker. Ja, als het omhoog gaat, gaan die wel cashen, ja. Maar ik heb ja. het idee dat, dat dat gewoon een kwestie is van een aantal jaar wachten of zo. En als dan iedereen zijn bags heeft opgegeven en een beetje verkocht heeft en laag geliquideerd, dan kan het opeens weer omhoog gaan. Maar ik, ja, misschien zo'n oude coin dat het toch wel moeilijk wordt. Maar dat is maar je... de afgelopen vijf jaar ook gebeurd. Ja. We zitten gewoon te wachten. Tot die, die, die, die, die mensen met echt geld... Of tenminste, sorry, ik moet eigenlijk zeggen... Nee. de mensen die schuldvalute bijdrukken. Wat die, jij echt geld doet. Wie ja, je ja. hoofd nog ergens echt geld is. Ach, dat even, dat een mis, geld. even een mis. Even een mis. <laughs> mis, ja. Ja, mis jij ja. wil, dat, dat is waar geld. Maar die, die, die zitten gewoon op te bieden. En die wachten gewoon totdat jij iets gaat kopen met je crypto. En dan kun je ze maar alleen maar aan hun verkopen. De, de, de, ja. Ja. ja. Maar wat je bij dat GameStop bijvoorbeeld ziet. Uh, die is gehaald nou. hè, Die is gestopt met traden een half uur geleden. Oh ja. ja. volgens mij trade hij nou weer. Uh, oh wel weer. Oh. Hij staat op 46. Nou. 47% omhoog. Ja. Vandaag. Dus uh, ja. Het zit alweer behoorlijk in de buurt. Van uh, nou, nog niet de all time high. Maar, uh, Weet je ook waarom het is? Hij heeft een livestream live aangekondigd. Heb ik ook gelezen ja. En, uh, maar. Daarvan zie je dus ook dat die piek die zat eigenlijk in 2021 of zo. Wat is het? Januari. En dan zie je het uh, 21, 22, 23, 24 weg, weg hebben zeg maar. En dan opeens weer. Nou opeens uh, voorjaar of zomer 24 Boom dan komt, die, komt het weer terug. En dat komt omdat al die mensen die die, die die bags hebben. Die hebben dat opgegeven denk ik. In die drie jaar van ja, auto gekocht of een keertje op vakantie geweest. Ja. Of... En dan is dat winstneempotentieel uh, is eruit eigenlijk van die mensen die er, die er gelijk vanaf moeten als ze weer terugkomen. Uh, nou. Dat zou bij, bij dit soort oude coins ook wel eens kunnen zijn. Dat het uh, dat er en als er een klein berichtje komt en dat je denkt, oh verrek, dat was ooit zoveel waard en het is nou helemaal gezakt en nou, er zit weer leven in. Uh, maar ik weet niet wat voor leven eruit zou, uh, Lightcoin light zou moeten komen nog, maar mm. Litecoin die heeft een maand of twee geleden dat was eigenlijk best wel positief nieuws vond ik ze hebben dat Mimble Wimble uh, toegevoegd als een soort segwit ze hebben dus een extra blok aan hun normale blokken toegevoegd wat werkt met Mimble Wimble en ik weet niet of jullie weten wat dat is maar dat is een, is een soort, soort privacy iets hè? privacy lightning zeg maar dus je kan dan als jij het als jij jouw Litecoin in het Mimblewimble blok op laat nemen. Dan doe je zeg maar een soort Monero achtige transacties. En dan maak je twintig transacties. En dan heb jij wel die Litecoins nog steeds. Alleen die, die verplaatsen de hele tijd op een ander adres. En daardoor zijn ze dan niet traceerbaar. En daar hebben ze nou een, een, een mobile wallet voor uitgebracht. En Litecoin zelf is dus geen privacy coin. Maar hm. door die mimbel, wimbel, blok... wat ze eraan bij hebben ge gedaan... kan het wel als privacy coin worden gebruikt. En dat vond ik zelf wel een... Uh, positieve ontwikkeling, maar... de prijs gaat alleen maar naar beneden, dus ja... in, in bitcoins dan, hè... In bitcoins. Je, moet, je moet goed nagaan dat... de hyperinflation, als ik... Oh, sorry, de hyperinflatie van crypto... die vindt nu plaats. Tien jaar geleden bestonden ze nog niet... die litecoins... nou goed, sorry, twaalf jaar geleden bestonden ze nog niet en we gaan naar 84 miljoen litecoins, iedere dag komen er 3000 litecoins bij op het moment, en die kosten 80 euro per stuk dus dat is een kwart miljoen per dag die die miners oprapen ja, en, en zetten ja, en die worden gewoon verkocht want de stroom moet worden betaald, nieuwe computers moeten worden gekocht, dus er is een constante druk op de prijs ja, en de, de hoeveelheid mensen die in die community zitten, die is gewoon klein, en mm. wat ik net ook al zei Niemand wil graag te veel betalen voor die munten. Dus waarom zou ik ze kopen als ik ook een kooporder in kan zetten en een week wachten? En dan krijg ik ze voor 20% minder of 10% of weet je wel. Dus ja, het is gewoon een. Hoe ja, de markt Het is heel moeilijk moeten. als er constante inflatie is. Dan heb je iemand nodig die het continu opkoopt. Ja. En uh, ik zit even te kijken. Je hebt zo'n site en dan kan je zien hoe ver ze van een all-time high zitten. Litecoin zit... Je moet toch 380% stijgen voordat het op een all-time high is. Ja, in dollars. Ja. Maar in Bitcoin. Ja, en dat was drie moet, jaar geleden. In Bitcoin dat moet je nog dus wel. 400%. Uh, nee, wacht even. 4000% stijgen. Want ze hebben ooit op 5 cent per Bitcoin gestaan. Dus 0,05 Bitcoin per Litecoin. En je kan zelfs zeggen, denk ik, in Bitcoin. Kan je het in in Bitcoin 2012. Zeggen? Als ik het in Bitcoin doe, dan, uh, dan heeft hij niet thuis. Dat uh, ja. <laughs> breekt het systeem. Op. Ja, ik breek het systeem. Ja. <laughs> maar je ziet een heleboel, uh, ook BCH, die, zit, die moet nog 667% omhoog. Dat was zes uh, jaar geleden. Ja, maar dat was tijdens de lancering van BCH. Hij heeft Roger ja. Ver iets van 20, 30.000 bitcoins erop stuk geslagen. Mm. Omdat hij dacht dat BCH BTC zou gaan flippen. Dus hij kocht gewoon alles, hij heeft ze naar een halve bitcoin per bch gekocht op een gegeven moment. Oh, daar heb mm -hmm. ik ook nog nieuws over, Roger Ver. Oh, Hebben jullie dat al gehad? Nee, nee, nee. nee. Roger Ver is uh, twee dagen geleden op beeld vrijgelaten, dus hij is uit nee. de cel. Maar hij moet zich nog wel om de twee dagen melden. Uh, hij heeft ook zijn paspoort ingeleverd, zodat hij het land niet uit kan. Sinds in Spanje. Ja, en hij is dus in afwachting van uitlevering aan Amerika in verband met de belastingontwijking. Oeh. En tegelijkertijd zettelt Michael Saylor voor een vergelijkbaar vergrijp voor 40 miljoen. En die krijgt nergens last, die heeft nergens last van verder. Heeft Michael Saylor iets dergelijks gedaan? Ja, zelf de belastingontwijking aanklacht en die heeft voor 40 miljoen gesetteld. Maar die is toch nooit het land uitgegaan? Nee, precies. Dus die, maar die hebben ze ook nooit aangehaald. Kan nooit sprake zijn van een exit tax oh. bij hem. Nee, maar ja, het ging om belastingontwijking. Wat voor hmm. soort belasting weet ik niet. Maar die heeft 40 miljoen mogen betalen. En die heeft hij gewoon afgedragen. En dan zijn er geen problemen. Terwijl als ze zeggen tegen Roger, Ver van, betaal jij 40 miljoen, dan denk ik dat hij het ook gewoon doet. Hmm. Maar dan moet je wel iets hebben van, en dan wil ik wel van jullie af zijn. Dus dan wil ik jullie nooit nou, meer Dan wil ik wel in Bitcoin Cash kunnen betalen. Ja, ongelooflijk Die in een eigen laag plan. liquide muntjes zo. En dan je eigen, eigen token. Even je eigen ja. token printen. Ja. Ik wil wel betalen, maar alleen in de Yoshi token. Ja. Oh! Waar is die dan? Nee, die bestaat nog niet, maar die maak ik dan even voor ja. jullie. Uh, Geef me even een computer. Ja. Uh, ja. Maar beste, week... mensen, beste mensen, jullie kunnen uiteraard betekenen in de chat typen. Er mogen nog wat meer namen op. Ik ben deze week heel erg actief geweest op Twitter, want Thierry Baudet twitterde, ik weet het niet, het is inmiddels vijf dagen geleden denk ik, of op maandag of zo, schreef hij, volgens mij zijn Bitcoin Cash en Monero de uitwerking van de gedachten van Satoshi Nakamoto. Oh, ja. hmm. En toen schreef ik, uh, nee ik schreef zelf niks, maar ik reageerde op iemand die zei, je bent helemaal gestoord Thierry, toen zei ik, nou ja, Bitcoin... Alleen kan onmogelijk de hele wereld bedienen. Dus waarom zou je alleen Bitcoin gebruiken? Want dan ben je gewoon je eigen gevangenis aan het bouwen, want je wordt afhankelijk van een centrale partij die jouw betalingen gaat beheren. Hm. Nou, en daaruit volgend, uh, ja, ben ik al vier dagen met plezier aan het twitteren met allemaal maxi's die, uh, ja, Wat de heb meest je je afgeroepen. Ah, de meest absurde argumenten komen voorbij, want het is allemaal shit en weet ik veel wat, maar al die mensen die. Ik ben ja, geen echte bitcoiner. Het, het shitcoin-argument. Ik ben geen echte bitcoiner, maar al die mensen die werken voor euro's. En ik, heb ja. al vijf, en ik heb al tien jaar geen bankrekening en ik leef alleen van crypto, maar ik ben geen echte bitcoiner. <laughs> dus ja, dat Je zat waarschijnlijk al in Bitcoin voordat we er überhaupt van gehoord hadden. Ik zal eventjes. Uh, ja, want dat is het punt. Met die maximalisten, die komen meestal pas na 2018 in de club, zeg maar. Oh. En die zijn dan gebrainwashed met uh, een soort van proef. Uh, ah, ja, het is nee. meer, ze hebben al hun uh, livesavings erin gegooid. En de, daar, daar praten ze naar, weet je wel. Dus ja, dus als precies. We, als ze al hun ja, geld in hadden keer, gegooid. Ze hebben zich dat... een keer heel erg gebrand aan. Uh, aan ja, de... ja, ook dat gebeurt. Nee, ik, ik, ik zit er even eentje uit te zoeken, hoor. Wacht even. Ja, het is want... meestal van mensen praten gewoon eigenlijk naar een portemonnee. Dus als al hun geld. Ja, in... maar je kan ook zeggen dat ze hun portemonnee hebben gemaakt naarmate ze hun denkbeelden zijn. Hè? Ook, dat wordt van ja, Pieter ja. Schiff ook altijd gezegd: van, ja, je praat je portefeuille na, nou, maar je kan gewoon zeggen: ja, hij heeft bepaalde denkbeelden. En mm. de, volgens die denkbeelden praat hij en heeft hij zijn portefeuille opgebouwd. Ja, uh, ik Maar uh, uh, als iemand al zijn live geld in uh, Unilever heeft gegooid, dan is dat een Unilever maximalist geworden. Ja, maar dat is ook iemand die extreem veel vertrouwen heeft in unilever. leven. Ja, hetzelfde met mensen die uh, van, van orde, uh, met hun pensioen en alles, AOW. Ja, er zijn een aantal mensen die denk ik heel erg uh, het idee hebben van, ja, bitcoins zijn wel eindig, maar het aantal bitcoins dat je kunt maken zijn, zijn oneindig. Want je kan gewoon, uh, uh, je trekt uh, dus open source code van bitcoin en je, je knalt er zo vijf nieuwe naast. Uh, en uh, dan heb je opeens 100 miljoen uh, bitcoin. Hmm. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk. Maar dat is niet echt natuurlijk, hè? Nee, dat is niet zo, want er is maar één nog steeds bitcoin en die andere vier zijn kopieën. Ja, maar ja. kopieën die niet, te, niet echt te onderscheiden zijn in. in uh, kijk, als, als jij zegt van ja. <clears throat> ja is op zo, die, die worden niet geaccepteerd in het bitcoin netwerk hoor. die kopieën nee, nee, die nee, zijn nee, heel dat, makkelijk dat, te onderscheiden. Ja, dat, dat, dat is wel zo. Maar ik kijk, kijk voor iemand die gewend is van uh, die gewend is aan te denken van uh, ja, je hebt koper en dan heb je vier keer koper. Maar het is ja het, het, het is een beetje het is moeilijk, moeilijk hard te maken. Maar mm. ja, je, je kan inderdaad zeggen, er zijn oneindig veel cryptomunten te maken. En, ja, en in, kwa in maken. kwaliteit zijn die niet anders dan, dan bitcoin. Met wat je ermee kan, zeg maar. Het is alleen zit op een andere chain. En ze worden niet geaccepteerd door mensen. Je bent helemaal afhankelijk van het netwerkeffect. Nee, maar laat ik en... het zo zeggen. Satoshi Nakamoto. Als hij nog zou leven. En hij had zoiets van. Nou ja, weet je wat, ik ben het zat. Ik ga al mijn. Uh, bitcoins uh, cashen. Maar ik heb ook nog. Uh, ik kan ook nogal mijn Bitcoin Cash opvragen. Om op een Satoshi-stash. Uh, ja. Wel die 1 miljoen. En Bitcoin diamonds En Bitcoin. Wat heb je nog meer? Ik weet niet wat hoe heet dat? Van de fake En die hebben nog een paar. Dus die kan hij allemaal opvragen. En hij er maar van één adres te gaan bewegen. En de markt die crasht. Hij hoefde niet eens te gaan verkopen. Maar wat is het argument nou? Nou, Dat is allemaal één Bitcoin adres. Satoshi's test is een heleboel Bitcoin adressen trouwens. Ja, maar, en het, okay. zijn, het is trouwens een multiwallet, hè? Dus alleen niet alleen hij, maar al die anderen moeten ook dan uh, die, die sleutel erin steken, zeg maar. Oké, okay, maar. Wat, wat is je punt nou? Uh, in, in, tegen het argument, je kunt oneindig veel crypto maken. En er zijn oneindig veel crypto's natuurlijk. Er zijn duizenden crypto's. Nee, maar nee, ik nee, heb dan nee, het ook... volgende te zeggen. Wacht. Hm? Want laten we dat dan gewoon doen zodat we geen schuldvaluta meer hoeven te gebruiken. Dat is het hele punt. Je, we moeten een alternatief voor die schuldspiraal waar we in gevangen zitten. Die alleen maar groter wordt. En waar we dus volledig van afhankelijk zijn om onze economische behoeften mee te voorzien. Ja, maar waar Maxi's een probleem mee hebben, dat is dat, uh, dat ze willen een schaarste hebben. En die schaarste, die dachten ze te pakken te hebben met, met bitcoin. En daarom zijn ze zo fanatiek ja. op allerlei andere crypto's. Noemen ze die zo hard shitcoins. Omdat die schaarste daarmee verdween is. Maar ik ja. meen me te herinneren dat de Rotparty had ooit een keer ook gezegd dat... Uh, de waarde van geld heeft ook te maken met het, uh, dat het gebruikt wordt als een betaalmiddel. Dus niet alleen dat het uh, net als goud heel schaars is. Maar ja. ook dat mensen het willen gebruiken om mee te betalen. Ja, dat... dat... Uh, ik weet niet of hij dat gezegd heeft, maar dat is natuurlijk wel degelijk zo. Dat is, dat is, de, dit dat wel is die quote heel vaak aan. Ja. Dat, uh, uh, dat is zo, ja. ja. Uh, dus, die ene ja, opmerking. Ik, het hele punt is natuurlijk, want ja, mm -hmm. ik vind het Roger Weer dat het best gezegd heeft. Dat je met het probleem zit dat je nou alleen aan KYC uh, exchanges vastzit en mm -hmm. om te kunnen cachen eigenlijk. En ja. dat betekent dat, uh, dat, je, dat je eigenlijk uh, totaal confuskeerbaar bent door uh, en dat, dat kan niet de bedoeling zijn geweest en daarvoor moet je een apart netwerk hebben een, een, een lateraal netwerk buiten de KYC dat je gewoon een kopje koffie ermee kan kopen of een vliegticket ermee kan betalen enzovoort en dat dat ook zin, zinvol is niet dat dat alleen kan maar dat het ook ergens op slaat financieel gezien om te doen oh. en uh, als dat netwerk er niet is dat is net zoiets als voor cash geld je kan zeggen eh oh, uh, uh, Cashgeld, dat moet je niet alleen. Als je dat bij de bank kan inleveren. dan, dan is het nog goed, zeg maar. Je kan onderstorten bij de bank. Maar ja, de bank gaat allerlei vragen stellen. En. Uh, en waar heb je dat vandaan gehaald, uh, dit geld? Uh, dus er moet een circuit zijn waar de werkster haar, haar contant geld. ...in uit kan geven... ...voor iets waar ze behoefte aan heeft. En alleen, en, en alleen dan houdt zo'n... ...houdt dat contant geld waarde. Maar als het alleen maar een KYC euro is... ...die je bij de bank kan storten... ...en uh, bij de pinautomaat kan opnemen... ...dan heb je er eigenlijk niks aan. En dan ben je dus gewoon aan het wachten... ...totdat er op een dag door al die centrale partijen... ...CO2-tax wordt opgeheven op iedere bitcoin... Uh, ...die ze verhandelen. Nou, nou ja. Nou, en dan heb je, ben je gewoon je eigen gevangenis aan het bouwen... ...en als ik dat dan zeg... ...ja, dan... Uh, die ene opmerking die ik nu wilde noemen, die is trouwens verwijderd. Dus dat is jammer. Wat? Ja, die, er was een van die opmerkingen van maar deze week. is je weer te week. ver gegaan? Nee, <laughs> ik lachte hem gewoon in zijn gezicht uit en hij heeft hem verwijderd. Hmm. Uh, Oké. Okay. Hij zei ja, de oplossing is uh, dat we uh, overheden moeten het gaan reguleren. Dat was de oplossing, want huh? dan zou het allemaal goed komen. Maar ik snap dat een maxi? Er niks, ik snap er niks van. Nee, dat, de, hij heeft inmiddels die opmerking nou verwijderd. Dat was vanmiddag hmm. geweest. Hmm. Maar ja, dus als je langer met die mensen praat, en dat had ik ook een beetje, ik wil hem verder niet aanvallen, maar we hadden laatst ook zo'n Maxi, die, ik, die kwam toen even in de show. En als je ziet wat voor opmerkingen dat hij op Twitter maakt en, en wat voor mindset dat die mensen hebben, dus echt, ja, het zijn geen bijster slimme mensen, laat ik het daarop houden. Het zijn wel heel veel zelfverzekerd en fanatiek. Ja, dat zijn ze wel, inderdaad. En ze krijgen natuurlijk, doordat ze steeds meer euro's hebben, omdat ze alleen maar die, die bitcoins opslaan, hebben ze ook het gevoel dat ze gelijk hebben. Mm. Dus dat, dat is het moeilijke eraan. Dan zeggen ze, ja, maar kijk dan naar bitcoin cash, om er maar één te noemen. Die staat nog maar op uh, 0,6% ten opzichte van bitcoin. Het gaat niet om de prijs. En de markt heeft niet besloten. Dat is hetzelfde als dat je zegt, the science has settled. Markten zijn in beweging. Dat wordt continu besloten. Ja, je ziet nou met zijn Ethereum ETF... dat er kan een variabele omslaan... en dan uh, opeens vliegt de Ethereum weer omhoog. Wat ja. raar. Jij zit aan het broodje te eten... maar het lijkt me niet kleiner te worden. Ik hm. had al twee gekregen. Ja. Ja. Ja. Ik zit dat een beetje in de gaten te houden. Maar... maar ik had er niet om gevraagd... maar ik heb er nog één. Dan nog een. Onder euro ik er nog één. 100 euro je twee broodjes voor. Ja. 100 euro aan broodjes hebben liggen. Okay, maar dan, ja, Yoshi. Nee, ja, dat is ook nog een heel verhaal, jongens. Hmm. Het probleem is niet eens het geld. Maar in de afgelopen 30 jaar is er in Servië enorm veel illegaal gebouwd. Hmm. En dat was eigenlijk gewoon de standaard. Je ging niet eerst naar de overheid om een vergunning te vragen om te bouwen. En nu is er dus een garage op dat perceel... En die is niet aangemeld bij de gemeente. En dus heb ik gezegd... ...ik wil eerst dat die garage in de administratie van de gemeente terechtkomt. Anders ga ik het niet kopen. Want dan krijg ik misschien over een jaar weer gezeik mee. Dus dat zijn we nu aan het oplossen. En dat kost een beetje tijd. Maar ik verwacht dat het deze maand wel goed gaat komen. Maar ik had nog wat. Ik werd gisteren ineens gebeld. Want ik ben dus ook bezig met een visumaanvraag. En ik had al het papierwerk al geregeld. En ik dacht van oh nou dat is geregeld. Ik gisteren ineens gebeld door de politie... Of ik even op het bureau wilde komen vandaag. Oh, om een nee. uur te kletsen over mijn toekomst en mijn verleden. En wat voor persoon ik ben. En of ik dan uh, wel geschikt ben om uh, In hun hier te komen wonen. Jij ja, zegt, ik woon er al een hele tijd. Ja, ik woon er al een hele tijd. Maar ik krijg nu een permanente verblijfsvergunning. En dat mm. is dan mm. Mm, anders. Dus ik heb vannacht maar amper kunnen slapen. Want ik denk, hoe ga ik dat Lieberland verhaal er mm. jagen? Mm. <laughs> Het is een behoorlijk positief gesprek geweest. En ik heb goede hoop ja, dat ook gehoord. dat goed gaat komen. Ja, daar dus zeggen, Je moet zeggen dat je voor de vrouwen komt. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Je moet volgens mij gewoon iets simpels wat zij kunnen begrijpen. Serbian women, not was beautiful oh. women. <laughs> het was een heel erg leuk gesprek. Ja, en, chest. <laughs> ik, heb, ik heb goede hoop dat ik mag blijven. Ja, ja, okay. Maar ja, goed. klopt. het je even af. We gaan verder. Ik had toevallig twee dagen geleden was ik naar de kapper geweest. Die denk nou ik ben blij dat ik die baard er in ieder geval heb afgeschoren. Dan zie ik wat, wat zorg ik eruit? <laughs> Oké. <Okay>. En <laughs> ja, dat weet ja. dat het met uh, Geudel ook was. Uh, van Geudel Escherbach. Die, uh, die ging uh, een uh, naturalisatie aanvragen in de VS. En toen had hij die, dus die zweren op de grondwet of zo. En, uh, oh, echt dat, waar? ja en en toen zei hij oh maar God dus had hij bestudeerd en zei oh er zit een er zit een fout in die grondwet. het, het Amerika kan tot een detectie in een dictatuur uitmonden. En toen kwam Einstein zijn vriend erbij en zei, laat mij maar even meegaan naar de naturalisatie. Ik ga wel even een beetje mee. En, uh, en toen kwam hij bij de naturalisatie en Geudel, die wou net zijn verhaal teken tegen die ambtenaar daar van uh, waarom het uh, fout in zat en dat het een dictatuur kon worden. En, en uh, Einstein zei zoiets van, nou, nou ja, laat nou, het daar maar even niet over hebben. Nee, dat, uh, dat kon... En die heeft het maar eigenlijk een beetje doorheen geloodst stonden dat hij uh, ja. zichzelf te moeilijk maakte. Maar je kan Zeg, geudel achteraf gelijk gekregen, misschien. Uh, ik weet niet of het door die fout kwam die jij dacht, maar... Dat was het toen ook al, jong. Maar het was natuurlijk een extreem logisch iemand. En als je met een logische ogen raar naar zo'n document kijkt, dan klopt, klopt er van geen kanten natuurlijk. Mm -hmm. Maar goed, dat is allemaal nog in proces. Het, het mm -hmm. komt eraan. Als ik nieuws heb, dan zijn jullie allemaal uitgenodigd om hier uh, feest te komen vieren. En hoe heb je ja. een gesprekje dan? Heb je dat dan in het Engels of in het... Uh... Nou, ik heb in het service gezegd van, uh, ik kan wel een beetje service praten, maar laten we dit gesprek in het Engels voeren. En, en toen zijn we overgegaan op het Engels. Agent, uh, een grijs pak aan het trekken, een krulpruikel. Nee, ik ben gewoon in mijn outfit. En dan krijg jij een permanente verblijfsvergunning, Ja. <laughs> hm. Maar geen, geen burgerschap, hè? Nee, ik krijg geen paspoort. Uh, nee, een verblijfsvergunning. Mm. Maar ja, uh, ja die het... is dan vijf jaar geldig en ik denk dat ik heel erg gelukkig mag zijn. En is als niet ik permanent, nog? Me... Die vijf nee, nee, nee. maar die, oude, die andere wordt wel automatisch weer verlengd, om het maar zo mm. te zeggen. Mm. Maar die pas is vijf jaar geldig. Ja, ja, ja. Dus um, ik denk als ik die vijf jaar... Die paspoteutje uh, vijf... op, na vijf jaar. Ja, precies. Als ik de komende vijf jaar hier een klein boerderijtje heb waar ik mijn eigen groente kan verbouwen. ze zeiden, wat is dan jouw ambitie de komende vijf jaar? Ik zeg nou... Ik, ik, ga boek, naar één ik ga een heleboel kinderen maken, zei ik, en ik ga me nergens mee bemoeien en ik ga me alleen maar lekker een beetje schoffelen in de tuin. Ze kunnen mij allemaal aan mijn reet roesten, want ik heb het tien jaar geprobeerd met die Nederlanders en nou gaan ze, nou ze F-16's boven Rusland laten vliegen, dus ze zoeken het maar uit. Dat ging er goed in natuurlijk. Nou ja, ik, ik kijk, je moet oppassen met de politieke uitspraken, maar... Het voelde, ik voelde aan dat ik het wel kon maken en hm. ik zei nou als ik hier uh, op maar een denk, klein je huisje je hebt het overal over. <laughs> ja precies, dus ik denk moet ik deze keer even voorkomen <laughs> moet je toch een politiek en, hebben alleen maar over in ieder de geval de komende vijf jaar <laughs> de komende vijf jaar uh, moet ik even doorzien te komen want ik zie toch best wel veel problemen aankomen hoor, in het westen hm. en zo dat de komende vijf jaar wordt echt wel uh, hm. wel spannend dus wat dat betreft ben ik blij dat ik dit allemaal net in de. Ik, je zal zien, over een half jaar staat heel de wereld in de fik. En dan heb ik een mooi klein boerderijtje lekker aan in. het schoffelen daar. Atoombom <laughs> ja. Rotterdam. Maar jij is lekker veilig daar. Ja. Nou, ik kan niet zeggen dat ik het niet geprobeerd heb. Ik zit al tien jaar met jullie te kletsen wat er moet gebeuren. En er is totaal. Vandaag ging de bitcoin weer omhoog. Werden er weer 20.000 EFL's op de markt gaan flikkeren. Ja. Oh, nou, nog even niet genoemd hè. En, en met die ETF bij BlackRock. Gewoon even 1 miljard er doorheen gejaagd in een, in een dag, hè? Ja, nou... Ja, ik las laatst van, uh, ja, die, wat, wat nu gebeurt is dat die ETF's, die zuigen gewoon nog steeds die... Uh, wat is het? Uh, die bitcoins op die van de miners afkomen. Ja. Miners, die, moeten natuurlijk gewoon, die hebben alles verkocht uh, in hun voorraad. Dat is een beetje, een beetje gedumpt bij die, uh, bij die ETF's. Maar dat is nou een beetje op. Maar ja, daar kan ook nog die hele Japanse... Uh, ...die, die uh, uh, uh, Japanse exchange uh, erbij komen. Maar het gokse, is dat, als dat nog allemaal gedund gaat worden... ...dan kan het ook allemaal nog geabsorbeerd worden door de ETF. Ja, voor mij is eigenlijk... ...als het eenmaal in die ETF zit... ...dan is het al geconfiskeerd voor mij. Nee. <laughs> dan ja, is het al niet meer bitcoin. Maar, ja, en toch heb ik zoiets... Ja, ...dat maakt mij niet zo heel veel uit... Uh, ...als mensen... Dat in een ETF zetten. Ja, het is niet... Uh, dat moeten zij ze zelf weten. Nou, die ETF's kopen het wel echt. En dat zijn natuurlijk hmm. allemaal accounts van beurshandelaren... die niet met hun eigen geld beleggen... maar met iemand anders zijn geld... wat alleen op de beurs in New York kan staan. Er hmm. komen nu trouwens ook ETF's in... Uh, Hongkong. Hongkong, het? Het? nee, maar er waren nog drie landen deze week... die ook een ETF... Er hmm. nog een BCH-ETF, hè? Ja. ja een test etf ja. Oh, dat geloof ik niet, dat moet ik eerlijk... Ja, ik had, ja, die, iemand uh, meldde dat, uh, ja, misschien was het een grap hoor, op maar... Op Twitter. Nee, ja, ik, ik, ik weet niet meer waar ik het precies gehoord heb, maar, Ja, maar uh, de, de drempel in de VS is een huh? stuk hoger dan in andere plaatsen, want je zag al veel eerder, dat bijvoorbeeld de Ethereum ETF is al in Hongkong. Dus, oh, uh, ja, het... no, dat wist ik niet. Ja, het is de, het is, en, in, en in Canada ook geloof ik. Dus er zijn al een aantal kleinere jurisdicties die gewoon wat sneller, sneller gaan dan, uh, dan Amerika. De rest van mijn broodje, die uh, flikker ik weg. Ja, ik, uh, ik, ik heb alleen de kip op. Dat leek me een beetje zwaar, twee van die broodjes. Ja, zijn echte, en friet erbij. En er is alleen maar van dat wit brood ook nog, jongen. Dat is echt hartstikke vol. Nou, oh, man. Hm. Maar ja. er kunnen nog meer mensen op het rad. Er zijn uh, nu uh, nog te weinig. Dus, uh... Zal ik ook uh, eventjes uh, meedoen. Ik zal ook nog het volgende melden. één EFL. Nadat er weer uh, duizenden gedumpt zijn vandaag. Hmm. is wat dat betreft een goed moment om EFL's te kopen. Ja, ik stond net klaar om uh, wat te gaan kopen. Dus, uh... Ik doe het even in dollars. Hmm? Want mijn rekenmachientje uh, voor EFL's naar euro's. Die hapert af en toe in euro's. Oké. Okay. 10 EFL's, 1 dollar 75. Oké, okay, ja. Zo, hè, hè? Nou, ik heb eindelijk al wat eten op. Ik wil het toevallig uh, wel eens kopen, dus. Uh, ja, je moet Oh. Nissen. Zo. Mijn, uh, ik zie dat, me, dat ik mijn kroon weer op heb. Wacht, zo. Ja, Bij dat... ons mag je met de kroon komen. Je mag ja, met dat weet ik komen. maar ook wel. Ik wil het dan wel bewust doen. Af en toe dan, als ik iets intype, dan schiet die kroon ineens op. Omdat ik daar zo'n hotkey voor heb, waarvan ik niet weet wel wat de hotkey precies is. Mag bij ons iedere hoofdtekst hoofd dragen. Ja, en ik ben natuurlijk ook gewoon hot van mezelf, dus af en toe dan... Je mag ook een regenboogvlag om je heen... Uh... Oh, hebben jullie dat gezien? Die Pride, uh, die pride parade in Amerika waar de, de Palestijnse Pride tegenin ging. Heb je dat gezien? Nee, ja. maar ik kan me wel vooral iets van voorstellen. Ik zag wat. Uh... Wat ze, hadden een, ergens, uh. ze hadden een pride uh, loop ergens in Amerika en er waren er andere pride en die zeiden nee, we kunnen geen pride lopen zolang dat Palestina niet bevrijd is. Okay. En die hielden die pride optocht hielden ze tegen en dat resulteerde in een twaalf uur durend gevecht op straat tussen allerlei pride die <laughs> gewoon en, en de, de links de, de, dat was allemaal oh, van, die, van, die, van die vage figuren, weet je wel en op Twitter werd er echt heerlijk op ingegaan van ja, laten ze elkaar maar flink in elkaar slaan en want... ja, dit is een beetje van het beste stort vanzelf in, je hoeft daar eigenlijk niks aan te doen ja, ja maar dat, die waren dus allebei voor de Pride, alleen er was er ook nog eentje voor Palestina en toen zijn oh. ze toch maar met elkaar gaan vechten, zeg maar En ja, er zit een hoop latente agressie in, hè ja, het is echt, als je in, als je, is vooral in Amerika, joh, als je ziet wat daar in de, aan de hand is met de mensen. Ik heb net ook weer een filmpje gezien waar iemand over de stoep loopt en zijn geweer doorlaat en gewoon op willekeurige auto's begint te schieten en iemand vermoord die gewoon een totaal totale onbekende is van hem. En hij begint gewoon op auto's te schieten en dan gaat er iemand dood. Nou, dan denk ik maar, maar, waar zijn we mee bezig? Ja. Maar ja, het... Uh, ja, dat was waarschijnlijk een agent provocateur... Uh. Nee, maar dan hebben ze nog niet eens honger, die mensen. Moet je nagaan, als ze daar een week, ja, ja, ja. Een week geen water in de supermarkt hebben liggen. Wat die mensen dan met elkaar gaan doen. Dan denk ik echt van, nou, oh, geef ja. mij maar een boerderij met kippen. Ik denk eerder dat het gevolg is van dat mensen ergens gratis geld krijgen. En dat ze, dat ze ja. niet meer hoeven te werken voor een. geld. Voor de geld afgelopen krijgen. 70 jaar, hè? Ja, ja. Ik zit ook in een groepje bijvoorbeeld, betaal contant. En dan moet ik ook even, dan kan ik gewoon teruglezen, want dat heb ik net geschreven. Ja, ja. Uh, hier zo, dan zeggen, er kwam een berichtje voorbij waarin ze zeggen, nee, want ik heb helemaal geen behoefte aan, uh, aan oorlog. En dan zeg ik, ja, maar heb je enig idee hoeveel procent van jouw welvaart afhankelijk is van die oorlog? Dan zeggen ja. ze, welke welvaart? <laughs> Wat, welke welvaart? Je woont in Nederland, gozer. Ga je wel eens op reis of kom je alleen maar op uh, vakantie in resorts waar je andere Nederlanders tegenkomt? Uh. ik het dan? Want Mensen die hebben echt totaal niet in de gaten ja, maar zo is wel raar. Ik, ik zie mensen dan met uh, best goede kleding in vuilnisbakken graaien. In Nederland? Ja. Oh? Nou, ja, ja ik, ben er al, ik, ik ben er al zes jaar niet geweest, dus ik zou het niet weten. Maar ik denk ook echt als ik daar weer kom, dat ik het niet meer terug herken, hoor, dat Nederland. Vroeger had je echt service, hè? Maar je soms kleding en je liep dan een uh, vuilnisbakken te graaien. Oké, okay, dat, dat snap ik. Maar dan iemand gewoon met een beetje, ja, een beetje merkachtige kleding, gewoon het zag er nog nieuw uit... En die, uh, die zat in een vuilnisbak te graaien. Ja, nou, hier, ja, hier. Uh... Misschien omdat hij al die dure kleding kocht. Dat kan ook nog. Maar... <laughs> <laughs> Geen geld over voor eten. Maar uh... nou, ik had hier... Ja. Hier had ik best wel een shock hoor, uh, moeten doormaken in het begin. Sowieso als ik op het terras een, een kopje koffie ga drinken, nou dan word ik twee, drie keer aangesproken. Tijdens gedurende één kopje koffie komen er twee langs die uh, tien of twintig cent van me willen hebben. Dan gaf ik in het begin nog wel eens aan, maar daar ben ik ook mee gestopt. Maar als ik hier op mijn balkon zit en dan zitten daar, dan heb ik mijn vier prullenbakken van de flat die staan in mijn zichtveld. Nou, als ik daar een dag lang naar kijk, dan lopen er gerust minstens vijf mensen doorheen okay. te vroeten. Oké. Okay. Ja. Dat was best wel uh, een, een shock, vond ik dat. Want dat had ik eigenlijk toen ik hier dan net jij kwam. wonen. ga straks je broodje ingooien. Ja. Maar is de Servië ook sprake van inflatie? Ja. Ja, net zo goed. Toen ik hier kwam wonen, toen uh, kostte dat broodje kip waar ik nou 5 euro voor betaal, 3,50 euro. Mm. Dus uh, daar gaat het net zo hard mee. Mm. Maar ik denk het, wel dat het ook niet is. Het is niet super goedkoop, zo'n broodje kip, inderdaad. Nee, het is niet, maar het is, ik, ook, uh, het is geen goedkoop patent. Je kan eenzelfde soort broodje kip uh, ergens anders voor drie, de, nog steeds wel voor 3,50 uh, euro vijftig kopen. Oh. Maar het is niet, niet hetzelfde broodje. Iemand die uh, in, bij die Zaporozhina-centrale uh, in Oekraïne woont. En die kunnen daar, je kan daar een huis kopen voor 10.000 dollar. En als je een hele fancy mentie huis wil hebben met een, met een sauna erbij, kost 15.000 dollar. Hm. Terwijl mijn buren die gaan verhuizen, het verhuizen alleen kost 10.000 euro. Ja, yeah. <laughs> yeah. yeah. is ah. En dan moet je zelf je kast uit elkaar schroeven, want anders, als je dat wil laten doen, dan kost het nog veel meer. En voor dat bedrag dan dragen ze alleen alles de auto in en de, aan de andere kant dragen ze eruit er zit dan wel twee keer in, eerst naar een opslag en daarna naar het eindbestemming maar uh, <laughs> het is toch uh, het is, er zit zo'n verschil soms tussen verschillende regio's ja, ik, dus, ik, koop nou een huis. ik koop nou een huis wat eigenlijk een beetje te duur is maar dat komt omdat die vriend van mij zijn vrouw moet een medische behandeling en dat, maar, dus, mm. daar heb ik er allemaal voor over ik heb ook gewoon het geld via mijn, mijn stream allemaal verdiend, dus ik heb het gewoon maar met hetzelfde geld, als ik hier naar een dorpje buiten de grote stad ga, nou dan koop ik, en de, de, ik heb nou dus 1600 vierkante meter grond op dat perceel zitten, maar dan koop ik echt nou minimaal vijf keer zoveel grond voor hetzelfde geld. Hmm. En dan, ja, dus, nou, als je het vergelijkt met Nederland, maar ja, het zijn, het zijn niet vergelijkbare huizen natuurlijk. Hè? De, de, je hebt, je, ik heb geen dubbel glas en allemaal dat soort dingen, weet je wel. Het is... Ja. Hoe, wordt het stok, hoe stook je dat warm, dat huis? Uh, er zit veel centrale verwarming in. Op gas of zo? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Of het gas is of nou, elektriciteit. Kan maar je ik dat denk, nou ik weet hem. Is er een warmtepomp in? Nee, <laughs> er nee, zit geen wel. Open haard. Maar, ja, open haard de wel, in. Ik heb wel een open haartje, inderdaad. Dat heb ik wel. Maar ja, er is centrale verwarming. Maar of, ik denk dat het op elektriciteit werkt, dat moet haast wel. Want gas... Dat dat is, is wel. Weer... Een... Er is hier geen gasaansluiting he, bij de huizen. Hm? Als mensen een gasfornuis hebben. dan hebben ze zo'n uh, LPG-tank ernaast staan, weet je wel. Oké, okay, dat is een dure manier om te warmen, elektriciteit, normaal. Uh. Ja, ja, ja. Nou, ik kan je vertellen. dat de kilowatturen hier een fractie kosten van Nederland. Dus dat zal wel oh, Nederland... mijnen. <laughs> ja, ik kan hier heel goedkoop mijnen. En als je in Kosovo gaat zitten, wat ook een soort Servië is. Uh, ja, daar hoef je niet eens te betalen. Want er betaalt helemaal niemand zijn elektriciteitsrekening. Er is nou in Nederland ook weer een, uh, een case voor mij. Want er zijn heleboel mensen die hebben zonnepanelen aangeschaft... toen de elektriciteitsprijzen zo omhoog schoten tijdens die oorlog. Ja. En uh, begin. En, uh, maar die zonnepanelen, dat is nou een probleem. Want die leveren elektriciteit op het moment dat er geen vraag is. En als er ja, dus, en, en was er een regeling door de overheid afgedwongen van... Ja, als jij... Als je 1000 kilowatt levert en op een ander moment geef je 1000 kilowatt terug met je zonnepanelen, dan moet het tegen elkaar weggestreept worden. Dat is een salderingsregeling. Maar het punt daarvan is dat die elektriciteitsmaatschappijen zeggen, ja dat kost ons handen voor geld, want als wij dat stroom terugkrijgen, dan kunnen we het niet doorverkopen, want daar hebben we niks aan. Op dat moment is er, is er, er overschot en op het moment dat wij moeten leveren is het tekort en dan, dan moeten, wij, moeten wij er ook dik voor betalen. Dus, uh, maar ja, dat mocht niet van de overheid. Dus toen zeiden ze, nou, dan gaan wij terugleverkosten gaan we vragen. Dus dat hebben ze al die klanten, die moeten daar terugleveren kosten betalen ja. voor zonnepanelen. Dus een collega die heeft een ja. hele bak zonnepanelen op zijn dak zitten. Die is kapitalen kwijt om terugleverkosten. Dus dan moet dat ding uitzetten, weet je wel. Dan gaat hij elektrische auto kopen om maar uh, om, te om, om, kunnen laden in, in die te tijd terugleveren. het ja. Ik ken het is, uh, nou, ja, nee, Wacht even, toen zei ik tegen hem. Ik weet de oplossing. Je zit gewoon de hele zolder, zit je vol met mij. Bitcoin miners. Ja. <laughs> en, uh, en als je dreigt een overschot te creëren, dan bloedt er gewoon automatisch alle miners aan. Ja, ja. ja, dat is wel een goede oplossing hoor. Ja, mevrouw, vrouw, die kent iemand die is in de schuldhulpverlening terechtgekomen door, door zijn zonnepanelen. Nou, ja. <laughs> ja, echt. Die, die moest, ik kreeg een rekening dat, waar die, die product kwam. Voor terugleveren. Dit is wel raar dat je. het zag niemand aankomen. Hij zag niemand aankomen. Nee, nee. nee. Ja, het is. Ja. Dus, uh... Nog meer van die zonneparken neerzetten. En windmolens. Ik zei ook al van, ik ga gewoon Monero minen. <laughs> maar ja, ik, was, ik, had, ik heb me helaas niet gesproken. Dus ik weet niet, ik weet niet wie het is. Dus, uh, ja. Je is ook weer helemaal terug uh, op de oude prijs, hè, Monero. Okay. Die werden een maand of twee geleden list van Binance. Het crashte de prijs, die ging door de helft. Ja, sindsdien is dan Bitcoin wel gestegen, maar in dollars uh, staan ze inmiddels weer flink boven de 150 dollar. Er die de, die de, de, de zit een soort van uh, onbesproken stablecoin, is het zeg maar. Yeah. Er zitten gewoon hele grote partijen en die houden de prijs op 150. En schiet mm -hmm. die er boven, dan verkopen ze het en maar ze Heb je ook Binance-coin-maximalisten? Want die gaat ja, gewoon ze... altijd omhoog, zijwaars, omhoog, zijwaars. Ja, totdat omhoog, ze een keer 4 miljard zijwaars. boete moeten betalen aan de VS en dan crasht ja, die nee, Ja, Ja, maar bij de laatste boetes gingen ze niet omlaag. Het dus gaat dan altijd st als standaard omhoog, zijwaars, omhoog, En ja, Die Binance die zit, zit ja. bijna tegen all-time high aan ook. Uh. Ja, ja, ja. ja ik blij niet in Bitcoin. <laughs> ja, oké. Okay, okay. Niet in Bitcoin. Ik zal even <laughs> kijken, want ik roep het allemaal wel, maar... Uh, uh. Ik heb, ik, heb, ik heb een Binance-account, maar die heb ik, al, ik vind een kut interface, dus ik heb hem uh, nooit gebruikt. Ik heb wel Binance-gooien. Dus, uh, nee, maar Binance kan niet meer, want dat is in Nederland verboden. Ja, ook, ja, ja, goed, ja ik had heel lang geleden een Binance-account. Maar. Hm. maar ik vond de interface een beetje kut. Dus, uh, ja. ja, dan ben je tegen beschermd door de overheid. Nee, ja. nee, nee. Het is maar nee. goed ook. Hè. Het is maar fijn dat we zo'n overheid hebben die ons zo beschermt. Tegen ja. slechte interfaces. <laughs> hm. Hey, nee, wel, ik snap dat andere mensen er helemaal gek op zijn, hoor. Dat is uh, persoonlijke smaak. Ja, het is hetzelfde met al die Solana memecoins, jongen. Dat, dat dan denk ik echt bij mezelf. Ja, als ik daar nou ook gewoon in mee had gegaan... dan had ik mijn geld dan misschien een keer tien gegooid, weet je wel. Want het wordt gepumpt als een gek. Maar ja, is dat... ik doe het niet voor het geld, weet je wel. En dan denk ik, wat heb je eraan? Maar ja, tegelijkertijd is met, precies met zo'n peppe, peppe coin... Ja, ik had er, ik, die is sinds, sinds de start, minder dan een jaar geleden, is die inmiddels twintig keer meer waard geworden. Weet je wel? en dan, ja. Elk duizendje wat je erin had geflikkerd, daar had je er twintigduizend voor teruggekregen. En iedereen maar in een cardano zit. En er is, er is dus zo'n, er is een van de vijftienjarig ventje. En die is met honderd euro begonnen en die is inmiddels is die miljonair op de peppen. Dan denk ik, jongen, wat gaat het toch over deze wereld? Ja. Maar er uh, zitten nu inmiddels genoeg mensen op het rad Kijk nou, ik ga ja, even mijn telefoon in de lader flikkeren en ja, Ga druk. jij je telefoon in de lader flikkeren Dat moet ook gebeuren Dan gaan wij even aan het de rad, de rad, rad draaien watch. Ja, ja bij de mensen, Yoshi gaat zijn telefoon in de lader flikkeren Dan uh, gaan wij ondertussen aan het rad draaien Even kijken hoor Hartstikke idee Ik nee. ja. oh. moet een, een nieuwe ja. telefoon kopen Want ik had hem om 6 uur Was hij op 100%. Okay. En nou op vijf. Oh, hoe oud is hij? Ja, zes jaar, zeven nou, jaar. Ik kan ook zeggen dat je gewoon een of andere uh, appje hebt dat, uh, dat heel veel zuigt. Hè? Ja, tuurlijk. Ik speel er spelletjes mee en ik, doe er, uh, ik ben uh, op 20 op, op apps Dat is een bike map bezig. en uh, dan heb je nog steeds op, uh, zit je nog steeds op een kaart of zo. Nee, maar het is de, de batterij is opgezet. gewoon kut. De batterij moet, ja, ik moet gewoon echt telefoon. Ik bedoel, je kan ook kijken naar uh, wat, wat, uh, welke app zuigt, hè. Ja, maar ik weet wel dat het de batterij kost. Alleen uh, vroeger kon ik uh, twee dagen doen met hetzelfde. Met ja, maar hetzelfde. Als je een gloednieuwe nieuwe telefoon hebt en je hebt Bike Map nog steeds uh, op uh, openstaan. Dat die nog steeds uh, aan het uh, volgen is waar jij aan het fietsen bent. Dan kun je nog net, net zo'n nieuwe telefoon hebben, maar je zuigt je hele batterij leeg. Ja, bij, bij wijze van spreken, hè? dat is één app. Ja. Mijn, mijn tip is gewoon even kijken welke app uh, zuigt. Nee, mijn tip is gewoon een nieuwe telefoon kopen. Ja, je bent helemaal geld, geld, geld gooien. Gewoon <laughs> rollen, dat geld moet rollen. Dat geld van. moet rollen. Voor ja. mij is mijn telefoon ouder. Hm. Ja, nee, het is een iPhone 10 en die kocht ik in de... Oh, je hebt de... een iPhone, jezus. Ja, maar ik heb ook een heleboel andere telefoons, maar ik vind die iPhone wel makkelijk. Die uh, ja. vind ik het fijnste werken. Ja die zijn zo geprogrammeerd. Maar 10 dat klinkt heel oud ja. Ja die klinkt heel oud. Is ook heel oud. Ja maar die zijn ook zo geprogrammeerd dat ze na vier jaar gewoon doen ze het niet meer. Ja en ik doe er al 6 jaar mee dus kun je nagaan. Ja dat, ben je not, ja, dat snap ik. En ik dacht je Samsung had. Nee. nee. Maar mijn, mijn is dus volgens mij 8 jaar oud ofzo. En, die doet nog steeds alsof en, en er is. komt nog wat bij, want die iPhones, daar moet je ook een bepaalde vrije geheugen hebben, want die werken met uh, die processor die, die, die plaatst af en toe van die oh, tijdelijke geheugen. Ik ben geheugen. zo blij dat ik geen iPhone meer heb. Ik vond de eerste drie jaar, dat is al een eeuwig uitgeleden, toen, toen vond ik het nog leuk, toen, toen leefde Steve Jobs nog. Toen was het nog een goed ding en daar, sinds hij dood is, is het echt kut. Uh, ik koop alleen iPhones, omdat die altijd met de Pride maand meedoen, dus, uh... <laughs> <laughs> ja. Oh trouwens mensen als jullie luisteren en jullie hebben betere merken dan iPhone of Samsung, uh, post het even in het chat, want ik wil toch binnenkort wel een keertje een nieuwe telefoon hebben Ik, ik zou een... eens... ja? Ik heb een contact op uh, Telegram ja? en die werkt voor de EU, die bouwt het nieuw telefoonnetwerk met privacy. En die zei tegen mij: Moet jij niet zo'n telefoon hebben? Want dan kun je hem testen. Ik zeg: Ja, jongen, ik heb Mijn hele leven draait erom dat ik juist alles openbaar deel. Dus wat heb ik nou aan privacy? Ja, dat is ook zo, zei hij. Dus toen is dat weer voorbij gegaan. Maar ik kan wel eens vragen: Is een speciale privacy-telefoon? Ja, ik had altijd de. idee altijd honeypot. Ja, misschien dat ze hem speciaal aan mij doen dat ze het precies weten. Ja, ja, ja, precies. Uh, ik wil altijd de Exodus One, die had ik uh, ja, jaren geleden alweer hoor. Had ik de Exodus One op het oog. Dan kon je gewoon wallets, dat is telefoon met allemaal uh, wallets erin. Oh ja, ja, ja. ja. Maar uh, ik hoorde tegenwoordig helemaal niks meer van. Dus, uh, ik gaan het rad draaien. Dus drie uh, keer. Ja, hoppakee. Het ja, gaat gedraaid worden. Wie gaat het worden? Ja, hier zie ik er eentje, dat is... Uh, Zomaar kijken, volgens mij. Ik had het idee dat het zomaar kijken was. Oh, en ik heb mijn lampje nog niet aanstaan. Ik zit helemaal in het donker zie je? Oh, duist. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Zomaar kijken, Johan. Ja, ik ja, uh, ja. ben het mee eens. Ja, ja, ja. Dan gaan we naar de laatste bericht toe. Dat is dat Twitter-bericht dat jij gepost had. Ja, ik had er een paar gepost van de week. Dus oh, ik ben benieuwd wat je hebt bewaard. Oh, ja, ik heb ook van die e Mexicaanse president... Ja, die hebben we behandeld, ja. ja, ja we, hebben we... Hier, we hebben hem hier liggen. Uh, dat was eentje met een uh, toiletpot in de scène. Oh ja, ja. ik weet het al, ja. Omdat ja. Ja, uh, over een maand of anderhalf, ik weet niet precies wanneer, beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Oh, oh dat wist ik niet eens. Nee, ja, ik he, en weet je wat er ook begint over een week of wat? Of de alles? Europese kampioenschap voetbal. Oh, oké, okay. Ja, ik, ik zag allemaal... Bepaalde wijken waar ik doorheen fietste zag allemaal oranje vlaggetjes. Ja, dus dat komt er ook aan binnenkort. Nou, oh, daar kunnen we, kunnen we blij mee zijn. Maar in ieder geval: uh, in Frankrijk hebben ze uh, nu een bepaald project gestart. Ik weet niet exact meer wat er dan het, de kosten zijn. Maar om de scène schoon te maken. Maar ja, dat is maar op een heel beperkt gebied. En dat is dan alleen voor een bepaalde openingsceremonie of een ceremonie en dan eh, had de Franse president Macron had gezegd dat hij in de scène zou gaan zwemmen mm -hmm. om te laten zien dat het zo schoon was geworden mm -hmm. en die Fransen die vinden dat helemaal niet leuk, want het, het kost echt gigantische miljoenen, terwijl dat er helemaal niet echt schoongemaakt wordt, want het wordt alleen op een bepaald klein gebied gedaan <laughs> en nou hebben ze dus de hele scène volgehangen met wc-potten, oké okay. En uh, dan gaan ze, tenminste dat is het idee, als Macron door de scène gaat zwemmen, gaan ze met z'n allen in de scène poepen, zodat, ze, <lacht> zodat die Macron er doorheen moet zwemmen. En dan hebben ze al een hele kaart gemaakt, waarin ze dus berekenen hoe laat dat je precies moet poepen, zodat die, je drol tegelijk met Macron door de scène stroomt. Je gaat er ook in een emmertje poepen en dat dan in de scène gooien. Ja, maar ze hebben dus heel de scène, de, de, de, de, de kust, of hoe zeg je dat, de wal, hebben ze volgehangen met wc-potten. En dan is het de bedoeling dat iedereen op die wc-pot tegelijk gaat poepen als Macron door de scène gaat zwemmen, zodat hij door de poep zwemt. Dus ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Weet je, dat is de noord koreanen met een drolballon. <laughs> nee, in nou, drolballons. <laughs> nee, weet ik niet wat dat is. Oh, uh, lucht, luchtballonnetjes met, uh, met uh, uitwerpselen uh, over ja. de grens gestuurd. Ik dacht op... dat dat heel erg kostbaar was in Noord-Korea: dat, die, die, dat je die poep moest inzamelen of zoiets. Omdat als dat, mest, ja. Dat mest. Als mest, zoiets. Ja. Ze hebben geen kunstmest, denk ik. Ze hebben daar geen nitrogen crisis. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Nou ja, ja dat, dat, dat was, was ja. wel als reactie op propaganda die de andere kant op vloog. Ja. Oké. Okay. Hadden jullie ook meegekregen dat de opening van de Olympische Spelen zal worden gedaan door drie, drie transgendere vlaggedragers ja. die voorop lopen op de hele, op de hele parade? Uh -huh. Ik ben wel benieuwd hoeveel man-vrouwen dat eraan meedoen, zeg maar. Het uh -huh. zou wel leuk zijn als al die vrouwelijke competities op de Olympische Spelen door mannen worden gewonnen, jongen. Dat wordt met een rel. Uh -huh. <laughs> ja. Maar goed, er komen weer een hoop brood en spelen aan de komende weken. Dus uh, we zullen nog geen uh, noodsituatie krijgen. Mm. Maar ik denk toch ook wel dat het rond november zo, die verkiezingen in de VS, dat er een, uh, een mooie psi op te verwachten is. Ja, dan denk ik wel dat er een oorlogje aan zit te komen. Ja, ja ik denk dat het echt wel escaleert met Rusland in Oekraïne. Ik denk dat het dat is. Dat we het moeten het niet logisch. vergeten de bekende kabel uh, waarin... Uh, Jeltsin tegen Bill Clinton zei, uh, die had het over uh, de komst van, uh, van, van, van Vladimir Putin. Uh, die was toen nog niet gekozen hè, als president. Hm? Maar die had, kondigde wel aan dat hij dat dat zijn opvolger zou worden. En die zei, one solid guy. En, maar die werd niet bij name genoemd in die kabel. En later heeft uh, Bill Clinton ergens in een interview gerefereerd dat hij Jeltsin uh, noemde. Bill Clinton, nee, Bill Clinton zei, Yeltsin noemde Putin de 'one solid guy'. Dus daarmee verifiëren, dus eigenlijk dat dat voor de verkiezingen Yeltsin al zei dat de opvolger van hem zou worden Vladimir Putin. Ja, ja, ja. ja en ook dat er gewoon een uh, 'our man' in, 'your man' in de Kremlin noemde, hij, noemde hij hem ook. Hm. Ja, datzelfde gesprek. Dus ja, het was eigenlijk... Hey, uh, George een... W. had hem in de ogen gekeken en had ja? gezegd, ik zag in zijn ziel, het is een goede vent. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, meer van dat soort dingen inderdaad, het is... Uh... Ja, ah, kijk, je moet wel bedenken dat hele Rusland was totaal geïmplodeerd. Dus die Poetin heeft wel een best goede job geleverd natuurlijk om het weer een beetje op de rails te krijgen. En, uh... Hij heeft heel veel uh, dingen van de... Want je had een groepje economen in Rusland. Die waren actief en die waren alles aan het decentraliseren. Mm -hmm. En toen kwam Poetin en die heeft alles weer, de, de touwtjes weer recht getrokken van uh, de staat moet weer alles uh, onder controle hebben. Ja. Onder Yeltsin had je, had je die, die Iron Rand uh, gasten die, was een, Ja, dat is ook weer een heel apart verhaal. Uh, er, was een, er was een gast die had uh, contacten met Milton uh, Friedman. En die zat in Rusland en die had zeg maar uh, boeken verspreid. Uh, dus het was via, via Friedman en een paar andere libertariërs... Uh, er werden boeken verspreid, die waren vertaald in het Russisch... ...met allemaal libertarische content, weet je wel. Pro-Milton Friedman content, zeg maar. Mm -hmm. en, en Iron Rand ook. En die gasten, die kregen, zeg maar... Uh, ...ja, een beetje macht. Tenminste, die, die, die, die klommen op dat was de, de, de nieuwe garde, zeg maar. Onder Yeltsin. En die gingen heel veel decentraliseren. Want die zeiden, ja, dat is goed, want dat hebben wij gelezen. En toen uh, Poetin aan de macht kwam, die ging dat weer terugdraaien. Snap je? Ja, volgens mij is het niet zo simpel gegaan Het waren natuurlijk een heleboel van die oligarchen, die hadden gewoon een heleboel. Ja, uh, uh, uh, ja. Het maar waren dezelfde landen de van de Sovjet-Unie die, so die daarna alles in bezit kregen. Ja, maar die konden dat doen, omdat zeg maar, onder Jeltsing was waren dingen losgekoppeld. Ja het, niet meer, niet, ja, het was niet meer staatsbezit, ja. Ja, en het was vanwege die regels, vanwege die nieuwe garde zeg maar. Ik weet niet exact hoe het verhaal. Ik, ik sta nog heel erg kort door de bocht, hoor, maar. Uh, ik heb het een keer ergens gehoord. Dus, ja. ja, het is wel zo dat ze aan het eind dachten: dit ging helemaal fout, we ja. moeten kapitalisme doen. Toen zijn er wel een aantal mensen ingesprongen die zeggen: hier hebben we een paar ideeën. Dat is bij die Baltische staat ook gebeurd, natuurlijk. Ja, uh, en eigenlijk werd het een shitshow. show, want dezelfde elite die bleef, die, uh, die, die, die zegt: oh ja, well, uh, eerst, eerst hadden we, bezaten we alles als, als hoofd van het polit, politbureau. En nu bezitten we alles als uh, oligarch. Uh, dat is gewoon, ja. Uh, yeah. Ja, ja. maar het is wel zo dat, dat, dat het nog enigszins eerlijk ging wel in de zin dat iedereen kreeg geloof ik een aandeel in die, in die uh, staatsbedrijven ja. en die uh, gewoon een man die had geen flauw idee wat hij daarmee moest. En die zijn allemaal gebundeld en verzameld door een aantal mensen die die opgekocht hebben. Maar tegen ging, bodemprijzen. Tegen bodemprijzen. Dat ging ook niet helemaal eerlijk allemaal. Want het, was, ja, de, het wordt uh, geregeld op een of andere vliegveld in Siberië. Uh, op een hele onmogelijke tijd. Dus je kon er helemaal niet komen dan. behalve de paar mensen die er dan konden komen. die kregen automatisch alles in de handen. Ja. Dus het was. Uh, het was allemaal een beetje in een uh, op een uh, dubieuze manier gegaan en eigenlijk later. Maar het is wel zo. Die la, hebben we wel hebben we het wel weer bovenop geholpen vaak die bedrijven met een ja. buitenlands kapitaal en inmenging enzovoort. Ja. en toen, toen het weer een beetje draaide, toen zei iedereen natuurlijk van ja, maar wacht even, die lui hebben er helemaal geen recht op en ja, aan de ene kant is dat voor een gedeelte is het, is het ja, terecht, voor een ander gedeelte is het ook van ja, je had ook zelf uh, je, je had zo kunnen houden en je had zo, ja, en, de, hoewel ik weet, dat, dat weet ik ook niet helemaal zeker misschien op een gegeven moment dat ze gewoon uh, gecanceld werden of zo die, uh, maar er was een hele hoop shit ook met bedrijven die ...die gewoon overgeschreven werden. Je kon er ook gewoon naar de klerk toe gaan... ...waar een kadaster was van wie wat bezit... ...en dan zei je van... Hey, ...hier heb je honderd dollar, schrijf het bedrijf eens over naar mijn uh, naam. En zo kon je gewoon je bedrijf kwijtraken. Dus je eigendomsrechten waren heel onzeker. En daarom wilde ook niemand erin investeren. Dat, niemand had ook het idee van... Nou, ...dat is gewoon weer, weer de zoveelste scam. Dat was hmm. eigenlijk het idee bij de, bij de gewone burger... En daarom is hij daar nooit in meegegaan. En voor gedeelte klopt dat ook wel. Het was de zoveelste scam. Waar ze, als ze die aandelen hadden vastgehaald... hadden ze waarschijnlijk nooit uh, kunnen verkopen. Of uh, ja, dat is irrelevant ze geweest. <kliek> maar, uh, ja, dat is hetzelfde een beetje als wat er nou met bitcoin aan de hand is, Zeljar. En dat er dus in Nederland uh, ook gewoon. Ja, dit, dat zijn de mensen die het kapitaal hebben. In ieder geval tien jaar geleden wel. Maar. In de media wordt het afgeschilderd... ...als piramidespel en oplichting... ...en ja, al die mensen... ...die uh, laten het aan hem voorbij gaan... ...en twintig, tien jaar later zeggen ze... ...ja nee, de verdeling is zo oneerlijk... ...ja, ja, nee. ja. je kan gewoon meedoen... ...weet je wel, dus... ...ja, ja dat, zo gaat het over het algemeen... ...maar het, ik, wat er toen gebeurd is... ...toen, toen zei... Onder Poetin zei het ze een beetje van ja, we gaan al die oligarchen, die, uh, ja, die kan je natuurlijk makkelijk de handjes voor elkaar krijgen om, om te zeggen: we nemen die bedrijven weer in. Uh, of we gaan die bedrijven weer van het volk maken. <laughs> ja, dat betekent natuurlijk eigenlijk dat hij nou de grootste oligarch is. Uh, ja. Uh, ja, dus. Uh, <clears throat> En en dat is natuurlijk altijd het verhaal, mensen hebben dat niet door. Dat als de staat alles bezit, dan is het niet zo van, oh, het fijn, het is weer publiek eigendom. Nee, nou is het het bezit van, uh, van een heel klein clubje uh, mensen weer wonen. Ja. Uh, ja, als je ook uh, Bolton Bankrupt kijkt, van uh, dat ze rond toch door uh, Rusland maakte en dan met die mensen praten. Mm -hmm. Over bijvoorbeeld over in het dorp waar Gorbachev woonde en dan werd hij. Gorbachev was helemaal vervloekt en. Uh, want ja, dat was geen sterke leider, weet je wel. Die mensen hadden hem helemaal afgeschreven. Ja, Gorbachev. En wij zien hem als de, de gast die uh, Rusland Vrijheid had gebracht. Maar hun zagen hem echt van uh, een zwakke leider, weet je wel. Ja, maar ook omdat... Ja. Uh... Iedereen toen natuurlijk zijn pensioen kwijt raakte... en uh, zelfs ja. de beloftes vielen in elkaar. En, en eigenlijk waren... dat is natuurlijk het hele rare met al die beloftes... wat je nu ook hebt met uh, alle, alle, is het groot alle... verhaal... alle bankrekeningen... mensen die, die kijken op hun afschrift en die zien van... oh, ik ben rijk, ik heb, ik heb nog wat geld... Uh, uh -huh. en eigenlijk zijn ze het al niet meer. En dan krijg je natuurlijk het, uh, het effect dat, uh, dat... als het dan ploft... Als, dat, als het gewoon met de realiteit in aanraking komt... en er en staat ook niks meer niks meer op, dan, dan wordt er opeens duidelijk wat de situatie is, maar dan lijkt het echt alsof dat moment het kwaad geschiet is. En dat en dan zie je de... bijvoorbeeld een van, vracht hoe zie je Poetin? een ja, great leader, weet je wel. Een grote leider, een sterke man. En Dat zie je, je, je dan, onder, dat was onder Gorbachev, hebben ze voor een gevoel ja. alles verloren. Ja. Daarom is hij denk ik niet zo populair daar. Maar zie je ook, die mensen zijn gewoon nog steeds slaven eigenlijk. Dus, uh... Ja, hier ook natuurlijk. Ja, hier ook, uh, ja, Rutte. Tenminste, hier heb je nog heel veel mensen die op Rutte mopperen, natuurlijk. Hè? En op de ja. volgende heersers ook nog mopperen. Dus uh, wat dat betreft, je mag nog op je heerser mopperen. Ja, ze nee, zullen daar ook ongetwijfeld mensen zijn die op hun heerser mopperen. mopperen. Ja, natuurlijk. Ja, Rusland ja, mm. denk ik wel dat je dan weggevoerd wordt, uiteindelijk. Nou ja. ja. Je mag wel mopperen, maar. Uh, tenminste als je niks te betekenen hebt maar als je eenmaal wat te zeggen hebt dan... ja, maar dat is hier ook wel een beetje zo, als je, als je ja. moppert en je heet uh, Thierry Bardet, dan krijg ik een paraplu op je hoofd, of uh, een AFD, ja. dan krijg ik een mes in je ribben so, ja, ja. Het is, uh, je mag uh, ja, heel beperkt mopperen of je wordt voor het gerecht gedaagd maar het is, ik heb wel een keer zo'n interview gezien met een paar jonge gastjes daar, en uh, die werd wat gevraagd, en ja, die waren eerlijker, zou ik zeggen, dan uh, gastjes die je hier in zou Rusland. interviewen, denk ik, ja. Okay, okay. Voor de televisie, dus dan sta je gewoon met je smoel uh, erop. Het viel me heel erg mee, ja. Ik zou okay. ook zeggen van, nou, maar uitkijken, maar ja, je, maar ik zou, als ik in het buitenland zou zitten, zou ik heel erg voorzichtig zijn. Uh, Sorry? waren die echt kritische Poetin? Nou, ja, kijk, ze ging natuurlijk niet uh, heel ver, maar, okay. ja, het hangt beetje met je verwachting af. Ik verwacht dat op een bepaalde niveau... Ik denk, nou, die gaan gewoon keihard in de propaganda stand en zo. En er kwam iets van twijfel uit. En uh, het, was, het was zachtjes, maar het was... Ja, het was harder dan ik verwacht in ieder geval. Okay, uh... Dus ik, ik, ik maakte daaruit op van... Nou, je wordt niet ogenblikkelijk opgesloten. Als je, als je ja. een beetje kritiek uit. Want dat is moeilijk te vergelijken. Hè? Want wij krijgen natuurlijk ook maar verhaal voor daar. Maar in ja. hoeverre... Uh, in hoeverre, uh, klopt dat nou? weer? Nou, er klopt zoveel niet van die verhalen die je hier hoort. Dat, uh, uh, uh, ja, dat, uh, ja. Hier, en, en tegelijkertijd, wij zeggen, oh, het Vrije Westen, het Vrije Westen en zo. Met tegelijkertijd weet je gewoon hier van, uh, ja. ja uh, 37 geliquideerde presidentskandidaten in Mexico. Ja, <laughs> ja ik weet niet of Mexico, het Vrije Westen valt. 37 uh, waren het er. 37, sorry. En 33 zou ik gaan twijfelen, of het wel klopt. Ja, dat is te, te Illuminati. Ja. Dat zou dat is wel, het wel, is wel vervelend Dat zou niet zijn. Als Want we dan op 3 33 7 staan, dat ze zeggen van nou, en, uh... schiet er nog maar één af, anders valt het op. Ja, ja, ja. Ja, maar we hebben, er zijn er niet meer. Ja, eh. ja. Wijs er maar een aan. Ja. Maar we zijn volgens mij wel inmiddels aan het einde gekomen. Ja. ja. Ja, ik ben maar half meegedaan, maar ik zat even met, die, uh, met een broodje kip te praten. Dus. Twee broodjes kip. Twee broodjes kip. Ja, ja, ja, ja, ja. 100 euro. <laughs> ik heb een pakje check hier bijvoorbeeld. Hè. Toen ik hier kwam wonen kostte 40 gram tabak kostte 3 euro. En inmiddels, okay. het gaat echt hard omhoog, want nu is het inmiddels al 5 euro. Oké. Okay. Ja, ik las dat het in Nederland... Dat harder in, de harder in Nederland gaat, hè? Ja, ik las uh, dat het in Nederland inmiddels 24 euro kost voor hetzelfde oh, dezelfde... nee ik, ik rook niet meer. Dus, dus uh, ik, ik word rijk hier terwijl ik rook. Verdien ja. ik zoveel. Rijk ja, terwijl ik rook. Ja. Ja, maar ik begreep ook dat je... Ja, dat er hier waarschijnlijk veel sigaretten uit Polen binnen en zo... Hmm. oké okay, ja, ja, ja, ja die kun je dan voor een uh, fractie van de prijs maar ja je kan hier ook je kan hier een kilo tabak kopen voor 8 euro hmm. en dat is dan okay. zelf gedraaid zeg maar zelf uh, die, die, die ja, hmm. ja hoe zeg je dat uh, ge, ge, gesneden want je moet hmm. die tabaksbladeren dan nog klein uh, maken hmm. ik vraag me af of de sigaret de, de sigaren <coughs> in Nederland dan goedkoper al zijn als de sigaretten het ja, ligt er aan welke je koopt, lijkt me. Ik, ik ga, ja, dan ga ik even naar zo'n sigarenhandel toe. Dan ga ik even zo'n echte handgedraaide Hollandse sigaren halen. Is het al uh, voordelig om uh, tabaks in je tuin te verbouwen? Ja. Een vriend van mij deed dat. Ja, ik ken En Die dat. had zijn eigen, ja, eigen machine. dus zat hij heel de dag zat die, die tabaksbladeren ja. te draaien. Jongen. Dat was zijn werk. <lacht> nee, niet weten. Ja, maar je moet ze ook bewerken, hè? want anders zijn ze heel smerig om te roken. Oh, ja, ik weet er het fijne niet van. Maar. Moet, je, moet je ze in de ammoniak leggen of zo? Nee, zo'n suikerbadje. <laughs> uh, anders, uh, suiker? <laughs> ja, ja, ja, ja. Want die, uh, dat is de reden dat, uh, dat sigaretten zijn uh, zo lekker om te roken omdat ze uh, lichte suiker eigenlijk Zij, uh, En als je gewoon pure tabak rookt, dan heb je echt een schuurpapier voor je keel hoor. Dat uh, is niet prettig. Ik heb wel eens pure tabak gerookt. Gewoon een onbewerkte tabak. Dat is, niet, dat is echt smerig. Ja, is niet lekker. En als je zeg maar tabakbladeren hebt die in suiker zijn. Zo'n uh, dus suikerbadje, suikerwaterbadje. Suiker, uh, hebben gelegen en dan droog je dan. Hé, hey, ja, dan... typus, Die kan al wel heel lang doorgaan, dit denk ik. Jouw ah, okay. lang <laughs> uh, heeft er zin in. Ik ga er even afhaken. Ja. <laughs> Voordat we ja, een heel ja, uh, we boek zijn, over tabaks. Ja, uh, ja goed, ik wil in ieder geval uh, ook al een einde aan uh, brouwen. Ik, ik gooi even de, de eindtoon erin. Ik, ik wil iedereen hartelijk danken voor het uh, luisteren. Uit de zijn en volgende week weer. Ik wens iedereen voor, okay, en vooral een vrije week toe. Is de eindtoon. Hartstikke idee. Ik duik meteen mijn nest in. Oké. Okay. Ja, Jonny, jo ik, ik wil jou nog wat vragen. <laughs> oh, dan zou ik nog even wachten dan. Ja, ik wil er nog wat e kopen. Ik denk, ik op gelijk bij de bron. Ja, ja, ja. Oh, dat is goed. Kan wel. Ja, nu is de eindje nog bezig. Ja, wat heb je voor munt? Wat heb je voor tegenwaarde? Ja, ik denk uh, voor Bitcoin Cash. Oh ja. Ja, ja dat kan. Dan moet we... Heb je Komodo wallet? Heb je dat? Uh, nee, dus dan, dan mag zoiets van ja, ik kan ook zeggen van ik, ik kan jou? Ik kan... Ja, ik kan ze ook gewoon opzeken. Stuur jou een Bitcoin Cash en jij stuurt mij, volgens. Ja, is goed, doen we. Ja. Dat is 500 euro tegenwoordig. Ja, ja even kijken hoor. Ik zat even tegen een halve, halve Bitcoin Cash. 250. Ja, ik weet het niet precies wat het kost. Ik zal even kijken. Ja, dat doen we zo direct wel even. Kijken we wel even. Ja, ja, ja. Komt goed. Ja, de deels worden gewoon gedaan tijdens de eindshow Komt goed, dat kunnen we wel even regelen. Oké. Okay. Zal ik meneer de Ul nog even bijhalen? Hoppakee. Ja, ja, de oh, hier heb ik de prijs, wacht even. 492 oh. dollar. Ga je ook niet gewoon een Bitcoin Cash e uh, gulden direct? Uh? Ja, kan. We hebben gewoon e Cash, Bitcoin Cashmarkt. Of e gulden Bitcoin Cashmarkt, die is er. Oké. Okay. hoeveel is uh, 0,5? Uh? Ja, moet ik dan even kijken. Ik sluit even alles af. Dat ah, weet okay. ik niet Ik sluit even alles af. Ik zal het even nee, delen. Ik zeg jullie uh, goeieavond. Goeie avond? waren ja, ja, jullie aan het handelen over. Ja. Hoi hoi. Yo. Uh, even kijken hoor. Uh, calculator. Calculator. Dan doe ik het even zo. 400...